Vandaag 16 februari 2017. Dit is de Podcast. Vandaag bij ons te gast Zit Lucassen. Je bent gemeenteraadslid in Duiven. Je bent universitair docent. Waarheidsvinder. Presentator van Café Weltschmerz, maar bovenal auteur van het boek Avondplant en Identiteit. En dat is waar we het vandaag in deze podcast vooral over zullen gaan hebben. En uh, ik wil slotten laten beginnen met een citaat. Ja, in het uh, boek vat je het zelf, het centrale idee van het boek, samen. Uh, met de tekst: Als ik het nieuwe dat mijn boek brengt en een zin moet vatten, zeg ik dit. Doordat de seksuele macht van vrouwen politiek-filosofisch wordt genegeerd, heerst ondanks een halve eeuw emancipatiebeleid nog steeds in het discours waarin de vrouw als slachtoffer geldt. De westerse instituties zijn steeds meer in de staat de vorming van een narcistisch zelfbeeld bij jonge vrouwen af te remmen. Nou, zeer verpastelijk, want het is nu we deze podcast opnemen de geboortedag van Letta Jacobs. Dus we zullen we misschien later nog op, uh, op ingaan. Uh, valt dat jouw boek samen, het, het, het, het nieuwe wat het brengt? Nou, het allernieuwste inderdaad wel. Je kan natuurlijk zeggen, nou ja, het punt over het cultuurmarxisme, over de noodzaak van een realistische Europese geopolitiek. Nou, allemaal dat soort dingen zijn ook zeer belangrijk, zijn er ook onderdeel van. Maar zijn misschien nog zelfs wat minder controversieel dan dit punt. Dus ik denk zelfs dat het cultuurmarxisme, controversieel als dat het is, nog net iets minder controversieel is als dit, als dit punt, inderdaad. Dus gaan we even naar de politieke filosofie. Kijken we naar wat is macht. Zijn mensen heel erg snel geneigd om te kijken naar gerechtelijke instituties, of naar zaken als, goh, wie heeft de wapens, wie heeft het geld. Het wordt vaak echt een beetje kapitalistisch, juridisch bekeken. Maar een heel belangrijk... Aspect van macht. Dat zit natuurlijk ook in relaties. Dat zit natuurlijk ook in mensen psychisch kunnen beïnvloeden. Dat zit natuurlijk ook in wie heeft er wel of wie heeft er niet toegang tot seks. Dus allemaal dit soort delen zijn ook zeker deel van het constitueren van macht. En dat heb ik inderdaad met mijn boek naar buiten proberen te brengen. Dus ik heb het van impliciet naar expliciet proberen te maken. Omdat ik vond dat alle gangbare theorieën in de politieke filosofie... ...alleen maar dus macht zagen in termen van juridische aspecten... ...in termen van financiële aspecten. En ik wilde juist ook... Die, die, ...die het aspect van het erotische kapitaal expliciet maakt. En uh, wat bedoel je met het narcistisch zelfbeeld bij jonge vrouwen? Want wat we tegenwoordig te horen krijgen is van ja, die vrouwen die zijn onzeker... ...en die krijgen allemaal anorexia door uh, uh, gefotoshopte modellen... Uh, ...onrealistische schoonheidsidealen enzovoort. Uh, maar jij zegt eigenlijk in je boek de vrouwen die zijn narcistisch op seksueel uh, vlak. Uh, hoe zie jij dat? Nou, dan moet ik er wel bij zeggen dat narcisme niet alleen maar voor vrouwen is natuurlijk. Hè. In het boek zie je ook heel veel voorbeelden van narcistische mannen. Dus het wordt dan weer een beetje geframed alsof het alleen maar om vrouwen gaat. Maar inderdaad, ik zie steeds meer jonge vrouwen een narcistisch zelfbeeld hebben. Nou, waar heeft dat mee te maken? Nou, denk maar aan Instagram bijvoorbeeld. Dus je kan, al heb je niet hoog geleerd, niet hoog gestudeerd bent of niet bijvoorbeeld heel mooi kan schilderen of kan tekenen kun je toch aandacht genereren door allemaal ja, pikante selfies te maken. En dan heb je zogenaamde duckfaces en zo. En een van die flirtcoaches die ik in het boek citeert... die heeft het dus over de mechanische dieren van de sociale bouwkunde. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dames die de hele dag bezig zijn... met allerlei sugar daddy-achtige figuren te lokken door selfies te uploaden. En het is tegenwoordig zelf al zo dat als je een, een date wil organiseren op sociale media... Dat heel veel dames er dan ook bij zeggen: van nou, als er iets uh, gaat gebeuren wat verder gaat dan alleen maar een beetje zoenen en omhelzen, nou, dan is het mogelijk dat er misschien ook een soort financiële uh, tegemoetkoming voor wordt uh, gevraagd. En dan zie je ook in al die websites, zoals Sugar Babes en zo. En in, in Engeland is het een groeiende economie, dus uh, studenten die daarnaast een Sugar Daddy hebben. Dan is de vraag 1. Uh, nou, voor zoiets om te gebeuren... ...moeten dus ten eerste barrières wegvallen. Dus niet meer vader en moeder... ...die controleren de dochter en zeggen... ...ja, dat moet eigenlijk niet. Nee, dus het gezin uh, valt uit elkaar. De sociale controle wordt op afstand gesteld. Vrouwen trekken massaal naar grote steden. En dan is dit natuurlijk... ...als, to als er toch anonimiteit heerst... Dus dit een volledige valide bron om aan, aan inkomsten te komen. Maar ook mannen die blijkbaar alleen maar werk, werk, werk, carrière, carrière, carrière. Oh, en dan? Heb ik een gezin? Heb ik een vrouw? Heb ik een vaste partner? Dus het gaat erom dat ook relaties zoals consumptieproducten worden... dus steeds sneller, sneller inwisselbaar worden tussen mensen. Nou, en dan, als je dat dus allemaal niet meer hebt, als je niet meer al die wortels hebt hè, van het thuiskomen... Nou, dan wordt die plaats ingenomen door het narcisme. Want dan ga je andere manieren bedenken om je zelfbeeld op te krikken. Dus, bijvoorbeeld, uh, nou, uh, mensen die dan selfies van hun strakke kont op, uh, op, op Instagram zetten, bijvoorbeeld. Uh, dus Dat zijn manieren om, vluchtige manieren om sociale validatie dan te zoeken. En mijn bredere these van mijn boek Avondland Identiteit is, arbeid is altijd... Een essentieel onderdeel geweest van die westerse identiteiten gaan we terug naar de kloosterbonneken vooral de sister sciences dus in het Zweed des aanschrijd zult je, je brood eten en arbeid ook tot het marxisme nog denk aan de vakbonden is constitutief geweest voor europese identiteit maar wat je nu dus krijgt is arbeid wordt geoutsourced steeds meer naar azië toe daar kan het allemaal goedkoper dus de mannelijke arbeider die bijvoorbeeld de spoorrails gaat leggen en die kolenmijnen gaat uitdelven. En die essentieel was in het tijdperk van de industriële revolutie. Nou, die hebben we een beetje aan de kant gezet. Want die man die moet een fluide genderidentiteit krijgen. Die moet ook narcistisch worden. Die moet ook met gezichtskrempjes bezig gaan. En waarom moet die man ook met allerlei parfumpjes bezig gaan? Zodat hij ook consumptieproducten gaat afnemen. Want productie is verplaatst naar, naar Azië. Dus moet die man ook een steeds meer fluide genderidentiteit hebben. Dat noemt men de metroseksueel. Ja, zodat hij ook die consumptieproducten gaat afnemen en dat die economie eh, daarop eh, kan voortdrijven, Maar ook omdat we, hè, dat, dat zie je dus ook als je dus niet meer je identiteit en arbeid ontleent, eh, dan gaan andere extreme factoren gaan daarvoor in de plaats komen. Dus oftewel dus die extreme lichaamscultuur, de körpercultuur, oftewel eh, religie, dat eh, nou, het, het, het zie je ook aan, aan, aan mensen die in een isolement raken, kunnen snel ook radicaliseren in termen van religie, zijn daar vatbaar voor. Uh, dus dat, dat ontkomt allemaal dat die identiteit zo vluchtig wordt. En daarom heet het boek ook Avondland Land en Identiteit. Maar even teruggekomen op, uh, op, op, op wat vrouwen doen met die seksueel narcisme. Dan moet ik, even, ik moest u het vertel even terugdenken aan uh, bijvoorbeeld stukken die gecomponeerd waren. Uh, pianostukken. Uh, voor, de, voor de dames, de huwbare dames, om uh, een beetje een decolleté te laten zien. Dus dat waren muziekstukken, waarbij je zo veel, heel veel moest overpakken en dat soort dingen op de piano. Zodat die vrouwen aantrekkelijker leken. Dus ik denk dat uh, is het niet dat het van alle tijden is dat schoonheid voor vrouwen een vrij belangrijk machtsmiddel is. Ja, natuurlijk is het van alle tijden. Daarom studeer ik ook Montesquieu. Daarom studeer ik ook Plato. Daarom studeer ik ook Bronnen uit de oudheid. Die het daar al over hebben. He, dus je gaat terug naar Aristophanes. En je gaat terug naar, naar, naar Griekse uh, tragedies. Naar Euripides. En ga zo maar door. En je ziet daarin. He, dus bijvoorbeeld een van die toneelstukken waar ik dus naar refereren in het boek. Is ook de vrouwen aan de macht. Dus daar gaat het al, daar gaat, daar gaat het al over. Dat, dat zelfs seksualiteit een zekere macht constitueert. Want seksualiteit brengt altijd de spanning teweeg. Goh, wie heeft er toegang tot die mooie vrouw? Je kan een aantal mooie vrouwen op een rijtje zetten. Maar dat is op zich al een machtsvraag. Want dan is de vraag: wie heeft er dan seksueel toegang tot die vrouwen? En dan, en dan krijg je dus ook, zoals nu, dus met die slutwalks en zo. Dus dat er dan een, een leuke jonge dame poseert naast een spanboord. En, en dan gaat het niet over rechten voor vrouwen. En sowieso. Waarom vrouwenrechten? We hebben toch burgerrechten met z'n allen. En of, of om emancipatie of om het recht om een bepaald beroep uit te kunnen oefenen. Nee. Op dat spanboord, daar staat dan. Ja. I know I'm hot and you can't have sex with me. He, dus dat gaat puur om narcistische differentiatie. Dan zie je ook nu met uh, hoe mensen zich profileren. Dat is vaak ook een beetje... Goh, he, uh, neem dit parfum. Dan zult u worden aangesproken door vrouwen. Drink dit biertje, dan heeft u gezelligheid in de kroeg. Dus dat wordt allemaal tot consumptieproduct gemaakt. En vervolgens, en wat je dan ook ziet, is dat je via sociale media, dat je dus allemaal gezichten ziet die je kan swipen van of die is hot of die is niet hot. En dan is het uiteindelijk de vraag hot or not. Wel, dit is in essentie de kern van narcistische differentiatie. Dus differentiatie betekent verschil maken, onderscheid maken, namelijk iemand komt een bar binnen en ziet allemaal mensen en die weet ah, maar ik ben toch nog iets knapper dan al die mensen. Hè? De range van seksuele marktwaarde, dus mensen die misschien met mij seks zouden willen hebben, is misschien nog net iets groter dan die andere stumpers die daar in de hoek staan. En omdat we allemaal sociaal-economisch zo zijn gaan nivelleren met z'n allen. En ook door de globalisering. Hè, denk maar aan de euro. Hè, dus de, de, de welvaartsverschil tussen, tussen, tussen Nederland en Italië. Of Nederland en Spanje. Is veel kleiner geworden door die euro. Hè, dus dus een, een vriend van mij zegt ook. Van, ja, ik kan wel een super duur pak kopen. En dan loop ik erin en voel ik me helemaal episch. En weet je, ik, ik heb zo'n goed salaris. Ik heb vijf of zes van die pakken hangen. Maar dan kom ik, zegt hij, kom ik in Polen. En dan zie ik net een pool rondlopen en denk ik... Ah, die pol is in armen, Dat ben ik beter. Maar zelfs die pool heeft al zo'n pak. Maar maar die, kun je, kun... En die pool kan misschien maar één zo'n pak kopen. Dus die pool moet veel meer sparen om zo'n pak te kunnen kopen. En hij heeft er maar één, terwijl die andere gasten vijf of zes heeft. Maar dat neemt wel af... ...van de narcistische differentiatie, snap je? Dus we zijn allemaal op een soortzelfde zelfde gekomen. En dat wilde zeggen dat seksualiteit steeds belangrijker wordt... ...als kenmerk om jezelf te onderscheiden... Want hoe, hoe, hoe knap en aantrekkelijk je bent. Ja, je kan natuurlijk naar de sportschool gaan... ...om een beetje strakker te worden of een beetje sterker te worden... ...of een beetje spiermassa te kweken... ...maar dat is veel minder kneedbaar dan al die statussymbolen. Dus uiteindelijk, hoe minder belangrijk voortplanting zal worden... ...door kunstmatige inseminatie. Dus seks wordt steeds minder belangrijk... Voor voortplanting, omdat we dat allemaal via technologie kunnen gaan regelen. Ja, maar dan zal seks belangrijker worden als sociaal kenmerk. Namelijk gaat... als kenmerk om binnen te sluiten of om buiten te sluiten. Dus hoe minder belangrijk seks wordt voor voortplanting... hoe belangrijk het wordt als sociaal, sociaal machtsmiddel. Maar wacht, je, je gaat mij iets te snel. Uh, hè, want je gaat heel snel van narcistische differentiatie... naar waar je net ja. mee eindigde. Ehm... Um, uh, Gaat het er niet om dat inderdaad wat je zegt, hè, we zijn allemaal okay. rijker geworden. Um, nou, dat daardoor... we zijn relatief rijker geworden, omdat we allemaal op dezelfde vergelijkbare welvaart hebben. Nee, oké, okay, maar goed, ik bedoel, je kunt denk ik wel zeggen dat we ten opzichte van een eeuw geleden of vijftig jaar geleden een heel stuk rijker zijn. Ja. Um, begrijp ik je nou goed als je dus zegt van, oké, okay, um, dat harde werk, hè, waar we vroeger misschien vooral mannen voor nodig hadden. Mm -hmm. Uh, ...die het vieze, het vuile, het zware werk doen... ...dat ja. is steeds minder nodig. Ja. En dat daardoor eigenlijk de rol van de man... ...steeds minder belangrijk is geworden. Exact. En die man het probleem om een nieuwe identiteit te zoeken... ...en te mm -hmm. vinden. En die kan dat alleen maar vinden... ...in vluchtige consumptieproducten. En Om nog eens wat daarop in te gaan... ...je kan zeggen, ja, mannen zijn nog steeds om het, om het vuile werk te doen. Dus als je dus kijkt naar... ...bewakers, persoonsbeveiligers... ...houthakkers, koolmijnarbeiders... ...dat zijn nog steeds banen... ...waar mannen die... ...vormen 92% van de werkgerelateerde sterfgevallen. Bijvoorbeeld. He, dus mm -hmm. vrouwen demonstreren wel voor gelijkheid... ...en, en die willen quota's oprichten, he, dus om allerlei... Gouden plafonds of, of glazen plafonds te doorbreken, maar er wordt nooit naar de, naar de, naar de onderlaag gekeken en, en, en naar uh, ellende die man in de, in, de, in de zwaarste en de vieste beroepen van de maatschappij allemaal te verduren hebben. Daar gaat het nooit over als het over genderneutraliteit gaat. Nee, het gaat alleen maar over uh, de, de luxe lounge ruimtes aan de top van de kantoortoren, dat daar dan meer vrouwen zouden moeten rondwandelen. Maar ze gaan nooit eens even in de mijnen kijken hoe het er daar dan uitziet. Maar je hebt het ook over een slachtofferrol voor vrouwen. Hè? En eigenlijk dat we, dat, dat we nog steeds vrouwen als een soort teder uh, krenkbaar wezen zien. Wat heel erg beschermd moet worden. En dat daardoor misschien ook juist wel te veel uh, wordt opgehemeld. In ieder geval dat was mijn, mijn gedachte bij, uh, bij jouw boek. Um... Nou ja, dat vrouwen aan de ene kant dus heel veel macht krijgen. Dus dat, dat mannen Precies, niet meer, ja. je, je, Het is niet meer dat je op je twintigste moet trouwen omdat je anders gewoon niet te eten hebt. Ja. Um, en uh, de dus vrouwen hebben mannen niet meer nodig, maar ze hebben dus wel een seksuele macht die stijgende is, zeg maar. Ja, precies. Hè? Dus, dus we zien een soort machtsverschuiving ontstaan. Maar dat we... En toch zijn er nog steeds breekbare poppetjes die beschermd moeten worden. Ja. Dat, dat is de, misschien de paradox die we nu kennen. Nou, dat gaat terug op mijn eigen middelbare schooltijd. Dat was gewoon HAVO 1, 2, 3. Wat zag ik omheen? Nou, er waren natuurlijk knokpartijen, omdat dat gebeurt in die leeftijd. Nou, want het waren gewoon vaak ja, toch meiden die daar een rol in hadden. Er waren vaak vrouwen die daar een rol in hadden om bepaalde jongens tegen elkaar op te zetten. Of er waren relatieperikelen en er stonden toch vaak issues, ook tussen meiden onderling, stonden heel vaak in de kern van al die vechtpartijen. Maar het waren jongens die altijd op de bek geslagen worden en die straf kregen en die moesten nablijven op het einde. En voor die meiden waren er 0,0 consequentie. Die wisten dat heel, heel kundig en heel vaardig steeds de, de dansen ontglippen en zo. Ja, en de jongens lieten zich daar ook voor gebruiken. En dat zag ik dus allemaal om me heen, al aan het begin van, van mijn eigen middelbare school, toen ik een jaar of elf was. Nou, toen ben ik ook begonnen met die gedachten eventjes op een rijtje te zetten. We hadden het vak levensbeschouwing, hadden we daarvoor. Nou, dat was altijd een enorme chaos, want die man die dat gaf, die was een oude hippie en die kon ook geen, geen orde houden in de klas. Maar ja, ik gebruikte die tijd die ik had om gewoon uh, daarover op te schrijven en mijn ideeën erover over op te schrijven. En dat loopt eigenlijk door tot de dag van vandaag, ja. Daar heb je zeker gelijk in. Tot de dag van vandaag gaat dit door. Maar laten we even een stapje terugnemen En de tijd nemen van, van Charles Dickens bijvoorbeeld. Hè? Nou, dan zit je dus in de tijd ook van het geromantiseerde beeld van de industriële revolutie. En uh, wat voor een beeld was dat? Nou, uh, die vader die was gewoon een klootzak. Want die was of aan het werk of die was thuis om zijn vrouw en kinderen te slaan. En die gaf ook nog eens een keer het geld wat voor de huishouden was, gaf die eens uit aan drank in de kroeg. Nou, hè, en toen kwamen dus ook al die uh, overheidsinstituties... Die, uh, die bij het gezin gingen kijken en zo... en uh, die kinderen gingen beschermen. En dat is een beetje het narratief. En daar, is dus eigenlijk de kern van, van de hele verzorgingsstaat... is een beetje dat narratief. En dat groeit vandaag nog steeds door. Want uh, er komen steeds meer dingen bij. Veilig thuis zijn we nu mee bezig in, in Duiven. Er komt weer een aparte samenwerkingsstichting... waar dus allemaal gemeenten dus aan meedoen. Dan heb je dus van zo'n gedecentraliseerd samenwerkingsverband. Nou, binnen de kortste keren... Hebben al die mensen weer een eigen resten nodig en zo dijt het maar uit. Maar het punt is, de man heeft zich nooit tegen die framing verzet. Dat is een beetje het punt. Dus uh, als man is het zo van, oh, je wordt belachelijk gemaakt. Nou, uh, dan moet je er maar negeren, want dan hebben ze er ook geen lol van. Ja, zo wordt het op school al tegen je gezegd. Uh, van, goh, je hebt pijn. Nou, uh, als mensen pijn bij een man zien, ja, dan willen ze die zwakte uitroeien. Als ze dat bij een vrouw zien, dan willen ze haar beschermen. Ja. Dus mannen krijgen altijd te horen verman jezelf. En daardoor gingen wij ook niet in tegen al die framing. Dus toen langzamerhand een beetje sinds de jaren zestig al die, uh, al die zo begonnen om langzamerhand uh, ja, toch een beetje de vaderrechten bij de man weg te halen. En, en die, die steeds meer bij de vrouw neer te leggen en zo. Het is zelfs zover dat als je gaat scheiden dan kan je vrouw jou uit huis uh, laten plaatsen. en Dan moet je zelfs hypotheek betalen als man voor een huis waar je niet in mag wonen. Dus allemaal dat soort dingen. Uh, ja, waarom? Die man is er nooit tegen ingekomen dat hij altijd geleerd heeft om uh, het maar gedurig te ondergaan. En, en jij moet laten zien dat jij beter bent, dat jij de sterke bent, dat jij erboven staat, dat het je niet raakt. En uh, zodoende, mannen zich, hebben er nooit, uh, nooit tegen ingegaan. Terwijl vrouwen, ja, die hadden het recht om uh, te claimen en, en het recht om te zeggen, nou, ik ben hierdoor geraakt, ik, mij is hierdoor schade gedaan, uh, ik voel me achtergesteld... Uh, waarom? Het was, het was oké okay in de maatschappij voor vrouwen om hun emotie te tonen. En het was oké okay voor vrouwen om te laten zien uh, dat ze ergens geraakt door waren, gekrenkt door waren. En dat, nou, dat, ga maar na, ga maar eens ga maar na naar je eigen bedrijf. Hè. Dat gebeurt altijd wel een keer... Dat iemand werkt en dat, dat er dan een, een dame komt en die op een dag zegt... Weet je, ik had zo'n leuke date, maar ik ben gedumpt. En uh, alle mannen zijn varkens en dan komen dat soort dingen. En dat is allemaal relatief oké okay voor een vrouw om dan even zo tekeer te gaan als ze gedumpt is. Hè? Want die man die haar gedumpt heeft, nou dat is toch een klootzak. Die man die had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, een serieuze relatie moeten onderhouden. Het is blijkbaar zo'n man met bindungsangst. Hè? Die alleen maar de, de lust wil en niet de last. Maar aan de andere kant... Als het als jou als man overkomt, dat je, dat je echt verliefd wordt. En uh, je verwacht dat er dan meer in zit. Maar ja, die vrouw zegt, nou weet je, ik ben niet toe aan een serieuze relatie. Dus nu tijd voor mijn zelfontplooiing. Dus dat was wel leuk voor een keertje, maar uh, het hoeft niet langer te duren. Ja, dan als man, zeg je, nou jij als man bent alleen maar uit op seks. Dus, dit moet je maar accepteren. Ja. En dan is het echt niet gehoord als mannen gaan lopen klagen, of gaan lopen schreeuwen, of over of, of, of vrouwen gaan lopen... Uh, ...lopen mopperen of zo, dat, dat is niet sociaal geaccepteerd. Ja, dus vrouwen worden voorgetrokken... ...omdat we eigenlijk de vrouw nog steeds als een soort slachtoffer zien... ...als een wezentje wat beschermd moet gaan worden... ...en de man is altijd de boeman. Is dat, is dat even kort samengevat wat volgens jou nu de stand van zaken is? Ja, daar komt het dus wel op neer. Ja. Er zijn natuurlijk allemaal wel nuance's in te vinden... dus je krijgt nou interessante tussenfiguren. Hè. Dus, uh, de, als de vrouw heeft een soort slachtofferstatus... Uh, ...want ja, een vrouw is teer en kwetsbaar, dat gaat al terug... Tot uh, de hoofdse cultuur, de hoofdliefdesromans en zo. Die geromantiseerde cultuur, waar Montesquieu ook veel over schrijft in de Spirit de Loire. Maar uh, er zijn nu interessante figuren. Dus wat nou, als je bijvoorbeeld een, uh, als een homoseksuele man het feminisme gaat bekritiseren? Hè. Dus dan komen die, of wat nou als een zwarte man uh, het feminisme gaat bekritiseren? Dan, kom, dan wordt het interessant, want dan krijg je dus mensen die eigenlijk ook slachtoffer zijn, ja. die, die dus zeggen hé, hey, maar ik heb er ook nadeel van. En dat, dan wordt het interessant. En dat heb je dus nu wel. Dus je hebt nu de dus figuur als, uh, als Milo en zo, die, uh, die dat gaat bekritiseren. En dan opent zich een nieuw speelveld. En het wordt interessant om te zien hoe het feminisme daarop zal reageren. Ja. En het feminisme wat de islam uh, verdedigt. Dat is natuurlijk ook iets heel feins. Maar dat is omdat moslims zieliger zijn dan, uh, dan vrouwen. Een hiërarchie van slachtofferschap. Een hiërarchie van slachtofferschap uh, inderdaad. Ja en, precies, maar, want je gaat die identiteit dus ontlenen uit het beschermen van slachtoffer of uit het zijn van slachtoffer. Dus die identiteit die hebben we 100% wankel gemaakt sinds het postmodernisme. Want je gaat dus religies bekritiseren, je gaat wetenschap bekritiseren, je gaat de verlichting bekritiseren. Je gaat al die waarheidsclaims ga je onder, ondermijnen en dat is het kern van de verlichting. Sorry, de kern van het postmodernisme is die verheven waarheidsaanspraken van het modernisme, van de verlichting, te deconstrueren. Dus wat ga je ook deconstrueren? Religie, het vinden van een absoluut geloof. Wetenschap, het vinden van een absolute zekerheid. Politiek, het vinden van een absolute ideologie en een absolute uitgangspunten voor de maatschappij. Dat ga je allemaal relativeren. Nou, dan relativeer je ook identiteit. En dan zie je dus dat mensen identiteit gaan zoeken in het beschermen van allerlei slachtoffers. Dus dan zie je ook NGO's, dat mensen zich gaan profileren. Dus weer Facebook, Instagram, waar mensen zichzelf in de markt zetten. Al die sociale media zijn etalageruimtes, waar zijn zij zelf het product zijn. En dan gaan ze zich profileren. Kijk, ik ben voor straatkinderen. Ik ben voor bedreigde bomen. Ik ben voor... Uh, onderdrukte die, onderdrukte dat. Dus er zijn dus allemaal manieren in een christelijke cultuur... Hè, waar het opkomen voor de zwakkere een soort moreel elan van uitgaat... om zichzelf een nieuwe identiteit mee aan te meten. Mag ik, je, mag ik je even citeren? Want jij koppelt dit aan het begrip cultuurmarxisme. En dat houdt eigenlijk in dat er geen vaste waarheid is. Of in ieder geval dat wordt geclaimd. Ik, ik, ik citeer even uit jouw eigen boek. Um, wat maakt het tenslotte dat het cultuurmarxisme überhaupt kan bestaan... ...en dan vervolg je even later... ...het belangrijkste symptoom van deze ziekte is dat de westerse samenleving slachtoffers nodig heeft. Zolang er slachtoffers zijn, zullen er lieden opstaan die voor hun opkomen... ...en zo een soort politieke onschendbaarheid genieten achter een publiekelijk vertoon van altruïsme. Wie de kampioenen van de vertrapten bekritiseert... die twijfelt of het maakbaarheidsdenken dat aan hun egalitarisme ten grondslag ligt... ...wel stand houdt in confrontatie met de realiteit inclusief haar tragische aspecten, staat direct 0-1 achter. Dat zijn de onderdrukkers, de kapitalisten, de kolonialisten. Dit is een citaat wat ik in ieder geval even wilde noemen, omdat dit volgens mij heel erg de kern samenvat van waar we het in ieder geval tot nu toe over gehad hebben en ook een heel groot deel van je boek over gaat. Ja, dankjewel Sanne. Dit is, is ook heel treffend, ja. Ja, het is je eigen citaat, dus uh, ik kan <laughs> volgens mij dat je het mee eens bent. Uh, maar uh, we zien inderdaad dat slachtofferschap is, wordt heilig gemaakt, hè? Het uh, is al heilig gemaakt, ja. We zien nu nou misschien een beetje... Kijk, je houdt twee soorten mensen over, denk ik. Eh, mensen die er vatbaar voor blijven en die dus mee blijven gaan in dat hele frame. Hè? Dus, uh, dus je bent tegen Trump. Uh, of uh, je, je, je, je bent dan ook voor slachtoffers of zo, weet je wel. Uh, van, oh, je bent uh, tegen Wilders... Uh, want dan ben je ook voor de mensen die het moeilijk hebben in deze maatschappij. Hè? Dus dat is een beetje het frame. Dus je blijft mensen die dus vatbaar blijven voor die morele chantage. Uh, die blijven zichzelf meten aan hun eigen intenties. Dus hun zelfbeeld hangt niet samen met consequenties. Met, met Wat gebeurt er nou in de realiteit? Wat zijn nou de gevolgen van dit allemaal? Nee. Dat zijn mensen die blijven zichzelf identificeren met hun geloof. Dus ik geloof in de mensheid, ik geloof in het beste van alles. Dat zie je ook als je met deze mensen gaat discussiëren. Dan, dan bouw je dus een trap op. Met allemaal argumenten dan ga je tree voor tree omhoog. Dus, je hebt bijvoorbeeld het argument van, goh, vluchtelingen. Nou, zolang Europa vluchtelingen blijft opnemen, is er voor Afrika geen enkele reden om hun eigen instabiliteit en eigen problemen op te lossen. Hè? Je krijgt hier mensen op de arbeidsmarkt met een afstand van de taal, met een afstand qua vaardigheden op de arbeidsmarkt, met problemen probleem met diploma's. Je gaat concurreren met je eigen lage klasse. klassen. Met mensen die het ook al moeilijk hebben om vaste banen te vinden. Die worden nog verder omlaag geconcurreerd. Nou, uh, aanzuigende werking. Zo dus ga je honderden argumenten geven die allemaal met de migratiecrisis te maken hebben. En dan zal iemand zeggen, zolang het argument puur op feiten gaat, ja, ja, je hebt gelijk. Hè. Een argument, je kan zeggen, oké, okay, we gaan uh, christenen opnemen. Maar dan kun je zeggen, ja, oké, okay, dan zuig je alle christenen aan. Ga je christenen aanzuigen uit de rest van het Midden-Oosten. Maar let wel, wat hou je over? Je houdt de islam dan over. Dus zo'n Assad-land, Syrië, bestond uit christenen, moslims, uh, Alefieten, salafisten, van alles wat. En hij kon de soort, tussen al die groepen kon hij een soort weer bewaren. Maar als je dus al die christenen weg gaat halen uit het Midden-Oosten, want je die hier naartoe haalt, worden al die landen monolithisch-islamitische bastions. En die hebben allemaal tegenstellingen. Denk maar aan de Arabische wereld, die is al zo verdeeld als maar wat. Het gaat terug tot de tijd van Nasser en het pan-arabisme en nog verder terug... Dat de Soenieten en de shiiten, die zijn allemaal verdeeld. Maar die hebben één gemeenschappelijk belang, namelijk dat ze het westen haten. Ja? En dat is dan heel makkelijk vreemd. Dus uh, door het allerlei christenen aan te zuigen, de Midden-Oosten, sta je toe dat die landen monolithische islamitische bastions worden. En dus ook uh, op lange termijn... ...bevolkingsgroei, economische groei... ...echt een bedreiging kunnen worden voor het Westen... ...waar ze nu nog een beetje tegen elkaar... ...kunnen worden gebalanceerd. Nou, als je allemaal... ...dit soort argumenten gaat opnoemen... ...dan de, de good zal de goed mens je gelijk geven... ...bij elke stap op de trap. Want als puur op feiten... ...argumenten en consequenties richt, ja... En dan ben je op het einde van de trap. En dan is het moment gekomen om de conclusie te trekken. <laughs> en dan zegt de goede mens: je hebt gelijk. Ik, on, ik, ik zie dat de feiten aan jouw kant zijn. Maar ja. we moeten geloof houden in de mensheid. We kunnen niet de andere kant op kijken. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Intentie en dan komen allemaal mensen. Echt belangrijker ja, dan. Ja, exact. Ja, en dit, ja. Deze, dit, dit gaat terug tot Saar Socrates. zegt ook in Crito: op een gegeven moment krijgt Socrates de kans om te ontsnappen. En dan zegt Socrates: nee, want als ik nu ontsnap, dan ga ik iets illegaal doen. Want ik ben legaal tot het ...dat deze straf veroordeeld. En als ik mezelf eraan ga onttrekken, ga ik tegen de wet inhandelen. En ik kan het niet rijmen met mijn eigen geest, met mijn eigen karakter, om iets te doen wat tegen de wet is. Dus ook al is een straf onrechtvaardig, ik zou het probleem vergroten door nog onrechtvaardiger te gaan doen en te proberen te ontsnappen. En dan zegt Krito ook van ja, maar de gevolgen, Socrates, sluit u stil bij de gevolgen, dan zult u gedood worden. En dan zegt Socrates nee, want het is belangrijker om een schoon geweten te houden. Hè. Dat, dan, dan ga ik, mijn ziel blijft integer. En ja, de gevolgen daarvan zijn van deze wereld. Hè. Dus dat is het begin van deze hele kwestie, is gewoon dit. En Socrates zegt ook, deze twee mensen, mensen die handelen naar gevolgen en mensen die handelen naar intenties, hè, is onrecht lijden erger dan onrecht doen. Nou, deze twee typen mensen zullen nooit tot één verzoening kunnen komen. Nooit. Nou, dat zegt Socrates dan al. Hè. Dus dat zegt hij al 2500 jaar geleden, is dat al opgetekend. Dat is vandaag nog steeds zo. En Tuurlijk, zolang je welvaart hebt, je geeft elke groep een cadeautje. En je geeft elke groep een, een, een, een accijnsverlaging. En je geeft een huursubsidie. En je geeft uh, wat geld voor de armen hier. En, en zo kan je alle groepen bezighouden. Iedereen kan wel happy blijven en zo. Dat kon in de jaren negentig nog. Maar dat zie je nu ook. Nu is het punt aangebroken waar één van deze twee geestenstypen onvoorwaardelijk moet zegenvieren op de ander. En de ander in een submissie position moet drukken. Dat is de enige manier waarop politiek vandaag in het Westen nog, nog verder kan. Dus dat zien we op alle fronten zijn we aan het vastlopen. Op fronten van migratiedossier, op, op fronten van economie, op, op fronten van welke cultuur moet hier leidend zijn. Omdat steeds maar weer die ethiek van intenties en die ethiek van gevolgen onverenigbaar zijn. Die staan haaks op elkaar. De, een van die twee geestestypes, dus je kan nog argumenten tegen gooien. maar waarom is een boek dat door miljoenen mensen gelezen wordt en de de ene helft vindt het fantastisch... en de andere helft gooit het naar drie pagina's in de hoek. Waarom is dat? Niet alleen vanwege het boek zelf. Er moest iets in de lezer aanwezig zijn... iets in zijn of haar geest... dat maakte dat de lezer ontvankelijk was voor de boodschap. Dat de boodschap het hem of haar zo aansprak. En dat is uiteindelijk de karakterstructuur. En je kan de mensheid opdelen in de karakterstructuur van zij... die gedreven worden door... kijken naar de gevolgen, realistisch zijn, overwegen... Wat de consequenties zijn, en zij die een schoon geweten willen houden, die geen vuile handen willen maken. En zoals Kant het ook letterlijk zei: hè, het is beter dat de rechtvaardigheid geschiet. Altijd, ook al gaat de wereld ten onder. Nou, dat zijn dus de twee krachten, onverenigbaar. En één moet en zal de ander ja, in een totaal onderdanige positie drukken. En pas dan kunnen we een stap verder komen. We hebben het nu even gehad over uh, ja, eigenlijk de cultuurmarxisten... misschien ten opzichte van de, ja, hoe zou je het noemen, realisten? Of, ja, of hoe ik, misschien links gezet, versus rechts, zou ik links bijna zeggen. rechts, zowel dat dan ja. Ja, misschien niet in alles van toepassing is. Uh, en het interview begonnen we met die uh, man-vrouw verhoudingen... en dat seksueel narcisme. Hoe zijn die twee aan elkaar te koppelen? Nou, seksueel narcisme is, als, als alles qua prestatie steeds meer geniveleerd wordt. Nou, dat hangt ook weer een beetje samen met de rancune van de massa. Want wat je altijd wil hebt, is dat de massa op een of andere manier rancuneus is... ten aanzien van een topprestatie. Dus aan de ene kant wordt het heel erg gewaardeerd. En dan wordt het opgehebeld. Maar aan de andere kant wordt het toch altijd weer een beetje naar beneden gehaald. Zo van, ja, oké, okay, maar... Uh, kijk, nou, hij heeft naar zijn opvoeding. Hè, hij hoeft niet te werken. En daarom kon hij zo mooi schilderen, bijvoorbeeld. Hè, om dat om, om maar als voorbeeld te nemen. Of nog het argument... Ja, hij zal wel veel geluk hebben gehad. Exact, ja, precies. Dus dat zie je altijd... Hè. Dat mensen toch uh, wat rancuneus zijn ten opzichte van uh, topprestaties. Maar wat toch altijd heel instinctief en onmiddellijk is, is gewoon seks. Goed. hoe aantrekkelijk iemand is. Dat is heel direct en heel onmiddellijk en moeilijk te relativeren, want iedereen direct dat voelt in zijn eigen aangezicht al. Dus dat, dat is veel meer, uh, hè, dus, dus het seksappeal is ook veel meer resistent ten aanzien van allerlei intellectuele constructies. Dat blijft toch, toch een beetje primair, viseraal, lijfelijk. Uh, en dat blijft al, dus als je in de maatschappij waar je alles op intellectueel vlak uh, niveleert. <coughs> als je alle moraal deconstrueert en zegt van ja, het is maar net je cultuur, het is maar net hoe je opgevoed bent, het is maar net de situatie en alles zo door. Ja, wat blijft er dan over? Dan ga je terug naar de dierlijke toestand van de oermens waar de alfaman en het alfavrouwtje gewoon heersen op basis van biologie. Ja, dus als je alles qua prestaties, hoe iemand kan stijgen of kan dalen op, op, qua achting of qua sociale mobiliteit in de maatschappij wegvlakt. Nou, dan blijft de enige bron van dat onderscheidende, verheffende kenmerk... ...blijft gewoon de biologie over. En dan ga je dus terug aan de dierlijke oermensen. Precies, je mag niet meer slimmer zijn dan de rest. Je nee. mag niet meer beter zijn ja. dan de rest. Maar je mag nog wel mooier zijn dan de rest. Ja. Want dat kunnen we eigenlijk niet ja. verbloemen. Het, we exact, precies. Want we doen net alsof ja. we daar niet over hebben. Ja. Ja, ja exact. Nee, Wat wel grappig is, ergens schrijf je in het boek ook... ...dat uh, het seksueel narcisme van vrouwen aan banden gelegd moet worden. En ook dat... Uh, ja, dat de vrije seksualiteit en losbandigheid de samenleving ontwricht, Dat hebben we eigenlijk al een beetje over gehad. Um, maar ergens anders in het boek schrijf je ook dat uh, monogame relaties niet meer van deze tijd zijn. Natuurlijk heeft het geen functie meer. Um, even kijken, dat, uh, ja, traditionele relaties, dat soort dingen. Um, uh, dat lijkt een tegenstelling. Tussen aan de ene kant zeg je van die vrije seksualiteit die uh, maakt dus, ja, ontwricht dus de samenleving. Aan de andere kant schrijf je ook met wat voorbeelden van ja, dat we eigenlijk maar onbeperkt moeten kunnen schijnmorseren. Uh, is dat geen tegenstelling? Zou je dan niet juist op het moment dat je zegt die, die uh, seksuele vrijheid van, uh, sinds 68 die uh, ontwricht de samenleving, zou je dan niet heel erg voor uh, monogame huwelijken moeten zijn? Kijk, Om dat aan banden te leggen. Wat is het huwelijk? Dat is mijn eerste vraag. Wat is het huwelijk? Ja, ja. Zeg het ja, maar, maar wat is het huwelijk? Uh, ja, een, een afspraak uh, tussen mensen om uh, ja. Het huwelijk, te zijn. Het huwelijk is... Te verdelen. Nee, nee, nee, want je hebt ook een islamitisch huwelijk. En dan mag je meerdere vrouwen hebben, dus zijn ook niet monogaam. Hè? Het huwelijk is... Uh, maar zoals dat in de westerse beschaving... Ja, uh, het huwelijk is een, een economische productieeenheid. En het huwelijk is een economische productieeenheid op twee wijzen. Ten eerste... Het volk. Want het volk reproduceert zich via het huwelijk. Ja, dus nou eigenlijk via de geslachtsgemeenschap van mensen die tot het volk behoren. We kunnen het zo zeggen, het volk moet zichzelf reproduceren. En hoe doet het volk dat? Via het gezin, meestal. Ja. Nou, dus in die zin heeft Hegel gelijk en kan je zeggen dat... Ja, uh, de burgerlijke maatschappij heeft allerlei instituten opgericht... die behoren tot die burgerlijke maatschappij... en waar die burgerlijke maatschappij op steunt. En misschien is het belangrijkste instituut wel het gezin. Nou, Marx zegt dat ook, want die heeft het in heilige familie... heeft hij het daarover. En Marx is dus tegen eigenlijk het traditionele gezin... juist omdat het een boelwerk is van het hegeliaanse burgerlijke kapitalisme. Ja. Dus dat verklaart ook het cultuurmarxisme van Marcuse en zo... omdat ze allemaal eigenlijk tegen het gezin zijn. En dan kreeg ik een brief van de school waarin niet staat de ouders van... Nee, nee, nee, nee opvoeders of de verzorgers van die persoon. Hè? Waarom? Omdat het huwelijk in, in hun optiek... ...in het optiek van het cultuurmarxisme... ...is het huwelijk een institutionalisering van het kapitalisme... ...en staat het ten dienste van het kapitalisme... ...moet het daarom ook ontmanteld worden. Ja, dus dan gaan ze de vrije seks van Freud en zo propageren... ...als, als tegenreactie tegen het, de, de, tegen, tegen de KVP-tijd... ...van het gezin als hoekzin van de samenleving. Uh, nou, ten tweede is het gezin een economische productieeenheid... Puur om te overleven. Dus wat je zelf al zei, je moest trouwen, anders had je geen eten. Nou, zo was het gewoon in Nederland 50 jaar geleden. Dat was gewoon zo. Mijn eigen opa en oma zijn ook in die, in die toestand opgevoed. Dus hoeveel huwelijkspartners had je nou eigenlijk om uit te kiezen? Nou, de mobiliteit was beperkt. De meeste mensen hadden geen auto. Nou, dan had je nog beperkingen qua standen. Hè? Want de bakkerszoon kon niet uh, trouwen met uh, iemand van adel of zo. Hè? En een, een, een landarbeider uh, kon niet trouwen met uh, iemand die een fabriek had of zo. Dat kon allemaal niet. Dus uh, je had afscheiding ook qua religie, ja, dus uh, iemand die tot de liberalen behoorde kon niet trouwen met, uh, de, met de socialist en de protestanten kon niet trouwen met uh, de katholieken. En er was dus heel erg een afgebakende met wie kun je trouwen en als je dus een boerderij wil houden, hè, want dat is ook uniek aan de westerse samenleving, is neo-locality. Dus als jij een gezin wil stichten, ga je niet uh, boven uh, in het schuurtje van je moeder zitten en daar een gezin stichten. Nee, je gaat zorgen dat je een eigen huis hebt, anders doe je het niet. Ja, dat is iets heel unieks. Je hebt heel veel andere niet-westerse niet samenlevingen... ...waar je gewoon... ...dan ga je maar bij je ouders in trekken... ...dan krijg je gewoon, bouw je een, een kamertje aan het huis aan en zo... ...en, en dat kan allemaal. Hè. Dat vind, dan huur je gewoon en dan ga je met twaalf man op een huurhuis zitten of zo. Nou, ja, dus dat is... Uh, nee, dat, dat idee dat je eerst een eigen boerderij moet hebben... ...en dan pas kan je een gezin gaan stichten... ...dat is iets unieks voor het Westen. Daarom wordt het ook allemaal gevierd... Hè, ...met die protestantse ceremonie ...van de zoon die het huis verlaat... ...en dan wordt het dan gevierd... Dat slaat daar allemaal op. Hè? Dus het gezin ging vooral dat je gewoon eten had. En je trouwde met iemand. Nou, er was niet heel veel waar je uit kon kiezen. Dus je was allang blij dat je iemand had. Waarmee je kon trouwen. De meeste mensen stierven ook ongehuwd. Hè? Vroeger. Dat weten veel mensen niet. Omdat het ondenkbaar is geworden. Nou, allemaal dat soort economische dingen. Je had een gezins... Economie, hè? Niet de gezinslooneconomie, die is pas later gekomen. Ook in de jaren 60 was 60% van Nederland was gewoon een boer of zo, was gewoon agriculture. Dus pas later dat iedereen in de stad is gaan zitten. Nou, allemaal dat soort dingen die mensen vaak niet weten, maar 50 jaar geleden leefden de mensen totaal anders dan nu. Waar het platteland veel dominanter was over de stad. Terwijl vandaag de stad 100% dominant is in alles. In cultuur, in, in media, in beeldvorming, in moresbepaling, in moraalbepaling is de stad 100% dominant geworden. Daarom had je vroeger in die tijd ook, ook, ook die grote confessionele partijen. En zo. Uh, nou, we dwalen af. Maar het komt erop neer, het gezin is een economische productieeenheid. En uh, als de tijd gaat veranderen, ja, dan gaat ook het gezin mee veranderen. Dat komt, dat wat ik al gezegd heb... De ...relaties worden steeds vluchtiger, inwisselbaarder... ...worden net als consumptieproducten... ...waar je dus ook steeds uh, opeenschakelingen hebt van korte relaties. Dat is veel normaler dan, dan één heel langdurige, langlopende relatie. Ook omdat mensen ouder worden en minder snel... Kijk, vroeger, je werd ook niet zo heel oud vroeger... ...dus, dus één, één huwelijk was best wel vol te houden of zo. Uh, dus dat speelt ook... <lacht> ja. Ja, ja, mensen... En ze hadden tien kinderen, dus ze hadden afleiding. Exact, ze hadden hele. ja. <lacht> ja. Ging de tijd de pijp uit. Uh... <lacht> <lacht> ja, precies, dus je zou <lacht> dus zelfs kunnen zeggen... En naarmate we alles gaan compartimentaliseren in ons leven. Maar dit staat niet in mijn aveland identiteitboek. Dit, dit is een filosofietje wat ik recent pas aan het ontwikkelen ben. Maar je zou dus kunnen zeggen: kijk, als... vroeger zat iedereen ook op vaste tijdstippen om tafel. Hè? Dus het was zes uh, uur s'avonds, en nou, dan kwam vader thuis en uh, de moeder had het eten klaar. En dan kwamen de kinderen uit school en iedereen zat tegelijkertijd aan tafel. Maar nu zijn alle kinderen op hockeyles of weet ik veel wat. Hè. En nu is uh, moeder is s'avonds uh, ook nog eens keer werken. En vader heeft nachtdienst. En, en die is het in het buitenland te werken. Want globalisering, want open grenzen en zo. Hè. Dus je zou dus kunnen zeggen 24 uur is economie. Want die heeft een conference call met collega's in New York en Washington. Of ja, die is een uur later. Want die moet nog met Londen bellen. Want daar is een uur tijdsverschil. Hè. Dus door die globale economie zijn al die gezinnen uh, helemaal versplinterd geraakt. Ook in, qua tijd waar dingen gedaan worden en zo. En, uh, ja, kijk, als je vrouw toch in het buitenland werkt, eh, waarom zou je niet uh, een tweede vrouw hebben om maar iets te zeggen? Hè? Dus dat is een beetje een gek idee, maar ga de, we gaan alles aan het compartimentaliseren in ons leven. Dus we zijn, vervoer hebben we gecompartimentaliseerd, want we hebben Uber. Hè? Uh, overnachten hebben we ook gecompartimentaliseerd, want we hebben Airbnb. Hè? Dus we zijn alles zijn we aan het customize we zijn totaal op de individu het, het pakketje van losse onderdelen die op het individu kunnen worden afgestemd. Mm -hmm. Dus ook relaties gaat dat ook gebeuren. Zeker, dat is onvermijdelijk. Want die, dat geromantiseerde ideaal van het gezin, dat stamt pas uit de jaren zestig. Je hebt al Montesquieu, schrijft al heel lang geleden, schrijft hij al over die troubadours en die vagebonden en, en die, die, die, die romanschrijvers en die dichters en zo. Nou, ga terug tot Ovidius tot in de Romeinse tijd. Die schreven allemaal verheven beelden van liefde op. Ja, maar dat was om het volk te vermaken. Dat was niet echt. Hij zegt ook, dat is de verheven gekunstelde leugen. De vluchtige leugen van de liefde. Nou, hij zegt ook soms zijn die leugens van liefde zelfs bestendiger dan de feitelijk bestaande huwelijken. Maar dat is een andere, andere zaak. Maar denk maar ook aan, aan, aan Shakespeare en zo en aan Wagner. Dat zijn allemaal ideeën van een verheven, verheerlijkte, uh, de hemel bestormende liefde... Maar niet omdat het in het echt zo was natuurlijk. Hè? Maar omdat het een ideaalbeeld schetste... ...waar heel wat mensen mooi vonden... ...en wat ze esthetisch konden waarderen. Maar thuis was het gewoon keihard werken, werken, werken... ...en hopelijk stonden dan s'avonds op tijd de aardappelen klaar. Hè? En mensen moesten gewoon het hoofd boven water houden. <lacht> Trouwen was gewoon een kwestie van, van, van overleven... En, ...en van samen een moedstuintje hebben... ...want je had niet eens alleen had je helemaal al niks. Dat was het idee. En mensen trouwden... Alleen vanwege de al. Dus dat je met z'n tweeën een kamer warmer kan houden dan in je eentje. Dat het stookkosten scheelt. En allemaal dat soort pragmatische overwegingen waren de hele geschiedenis lang redenen voor mensen om te trouwen. Tot aan het oudste Babylon aan toe. En pas in de jaren 60 zijn mensen vanuit Hollywood met dat romantische idee van Robin Hood gekomen. <lacht> en van de drie Musketeers. En hebben dat in het huwelijk proberen te plakken. Hè? Dus toen is drie het idee. Musketeers in het huwelijk. <lacht> toen is dat idee van, van die. Charles Dickens' tijd en, en zo, en van Romeo en Julia en de Star Lovers is tot de enige basis van het huwelijk geworden. Ook omdat vrouwen konden terugvallen op uitkeringen, op, uh, op child support en ga ze maar door, waardoor maar... de staat werd een soort papa en, en, en de, de inhoud van het huwelijk werd helemaal geromantiseerd. Ook om weer trouwjurken te kunnen verkopen en Valentijnskaarten maar, te maar, kunnen maar, verkopen maar... en het werd allemaal kapitalistisch. En laat mij even dit punt afmaken, dat is zo'n belangrijk punt. Juist toen. De romantische liefde de enige basis werd voor het huwelijk, dus dat in de jaren zestig gebeurd is. Dus dat liefde, dat was toch wel, ja, toch wel een ideaal en de massa van de mensen trouwde gewoon uit economische, praktische noodzaak. En toen werd het gezin ook wankeler, want je ziet dat sindsdien is het aantal scheidingen is ontploft. Sindsdien is het aantal gebroken gezinnen gewoon echt ja, de pan uitgerezen. Dus sindsdien is liefde echt enorm problematisch geworden. Dus, je, dus jij zegt ja. uiteindelijk van uh, ten eerste, het huwelijk was veel minder romantisch, in ieder geval vroeger dan wij, dan wij denken. Echt exact, ja zeker. En ten tweede, uh, als ik je goed begrijp, het huwelijk Het huwelijk een, hield lang stand omdat ze niet romantisch waren. Precies. En, en, uh, en ze mochten niet uit elkaar. En, nou, maar je, je, je had ook geen reden inderdaad om uit elkaar te gaan. En um, begrijp, begrijp ik je nou goed dat op die manier het huwelijk dus voor een binding in de maatschappij zorgde? Want je moest wel bij elkaar blijven. Terwijl nu zeg je van nou, ik heb hier een metresse, hier overnacht ik, hier werk ik. Dus dat zijn allemaal gescheiden werelden ja, geworden. Ja, precies, precies. En dat dat bijdraagt aan het verval van... De maatschappij is ja, zoals hij misschien exact, zou moeten zijn. Exact. En wat ik dus denk is dat je gewoon alles moet openbreken. En alles, alles ter tafel moet gooien. Dus oh, uh, polyamorie. Oh, laten we erover nadenken. Oh, uh, nou, ga maar zo door. Dus, ik denk dat sommige mensen oprecht het gelukkigste zijn als ze op hun zeventiende verliefd worden. Op hun achttiende trouwen en de rest van hun leven bij elkaar blijven en helemaal met elkaar vergroeien. Ik denk dat sommige mensen daar oprecht het meest gelukkig van worden. En andere mensen zullen misschien behoefte hebben aan, aan andere soorten partners. Ik bedoel, ja, het begint ermee, je, je, je kan niet hebben een, een hele kleine, frelle uh, schattige vrouw... ...en tegelijkertijd een, een, een rijzige blondine met lange benen. Dat kan niet. Maar toch fantaseren heel veel mensen over allebei. En een van die dingen zul je dan nooit hebben, weet je wel. Dus ja, daar moet je mee leren leven. Maar je kan ook uh, de compartimentalisering van relaties, dus ook. ik denk dat het onvermijdelijk is. Alles naar, voert naar compartimentalitering van ieder levensaspect toe. Steeds meer eens gezinshuishoudens, dat heb je ook, dat ontploft. Ik heb een keer cijfers geciteerd ook van, van hoe ontzettend dat gaat ontploffen. De, hoe, dat mensen gewoon in een eentje naar huis wonen. Nou, er was, er was, vorige eeuw was dat ondenkbaar. Ja, er waren heel veel mensen die ongehuwd stierven, dat was wel waar. Maar... Ja, het atomisme, het sociaal atomisme van wat we nu in terechtkomen, dat is wel echt iets nieuws, ja. Maar, maar, maar... maar dat, dat atomisme ja. heeft de, de samenleving ontwricht in die zin, hè. Mensen zijn niet meer, uh, uh, de, geen sociale controle meer, geen gemeenschappen, geen huwelijken, geen gezinnen enzovoort. Dus alles is los, iedereen is zijn eigen persoonlijke ontwikkeling aan het najaar. Precies, precies. Uh, uh, he, uh, je hebt ook geen, geen man nodig, want de staat die vangt het allemaal op. Uh, de, dus dat zijn, dat zijn de dingen die jij ziet als de verandering die, ja, die, die de maatschappij ontwricht, zeg maar. Maar pleit je dan voor... Ja, ook uh... migratie natuurlijk. Hè? Dat je structureel kijkt. Renzo Verwer had het al over in de liefdesmarkt. Dat het ook een uitmuntend goed boek is, overigens. Hij had het er ook Ik over... Ik ook heel veel naar in het boek. Ja, ja, dat is ook terecht, want het is een heel goed boek. En uh, nou, daar heeft hij het er dus ook over berekend. Dat er ongeveer, op... in die tijd al waren er 80.000 uh, mannen. Ja, nee, nee. 80.000 vrouwen waren op zoek naar een man versus 100.000 150.000 mannen op zoek naar een vrouw. Hè? Dus toen was er al een enorme schaarste op die leeftijdsmarkt. En dan ga je nog eens even het hekje open doen van ome Erdogan. En dan komen er weer een paar miljoen uh, migranten naar Europa die ook allemaal een vrouw zoeken. Die ook allemaal in de vechtleeftijd zijn, dus, dus die viriel zijn. En, uh, nou, dat gaat allemaal nog krapper worden en dan... Uh, ja, maar, nee, dat gaat allemaal chaos opleveren. On onvervulde levens gaat het opleveren. Maar dat opleveren. argument snap ik niet. Want als jij mm -hmm. net zoveel mannen als vrouwen hebt... Hoe ja. kan het dan zijn dat... Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ga nog eens een keer overnieuw. Je dus hebt 80.000 vrouwen in de tijd van Renzo of Era. Dat zitten wel gauw vijf jaar terug. Mm -hmm. Dus je hebt... Uh... Uh, dus 80.000 vrouwen die toen een man zochten... versus ja. 100.000 tot 150.000 mannen die een vrouw zochten. Okay. Ja, dus dat was al een flink tekort uh, aan, de, aan, aan de kant van, uh, van de man. Dus de man had eigenlijk tekort aan vrouwen om uit te kiezen. Maar dat lag dus niet aan het aantal mannen en vrouwen... maar de behoeften van mannen en vrouwen. Begrijp ik dat goed? Ja, allebei. Want vrouwen hebben ook een behoefte om omhoog te houden op de sociale ladder. Dat, dat zie je heel sterk. Dat zelfs hoogopgeleide vrouwen hebben vaak geen behoefte om zogenaamd te down Dat is ook gewoon onderzocht door uh, Thijs Velders en een aantal anderen... Maar het blijkt dus inderdaad wel, kijk, een man neemt er sneller genoegen mee dat, hij, uh, dat zijn vrouw wat minder verdient dan hem of iets minder hoger opgeleid dan hem of iets minder sociale status heeft. Dan neemt een man wat sneller genoegen mee dan een vrouw. Dus je kan vrouwen wel hoger opleiden, maar ze krijgen geen behoefte aan lager opgeleide mannen. Dus wat je doet, is je creëert ook weer, door vrouwen hoger opgeleid te maken, creëer je ongelukkige mensen. En dat is dus heel triest en heel politiek incorrect om te zeggen, maar dat volgt wijd al uit alle statistische analyse in het boek van Renzo Ferber, ja. Later, en dan ga je nog over honderdduizenden migranten bij opgooien... die ook allemaal op zoek zijn naar een vrouw. Ja, dat, dat was ook laatst zo'n filmpje. Dat inderdaad mannen al in een soort... Uh, ja, dat er inderdaad meer mannen een vrouw zoeken dan andersom. Maar dus uh, dat ook van de immigranten echt iets van 80, 90 procent man is... Binnen, binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Dus dat je daar... wordt die uh, verhouding nog veel, uh, uh, veel scherper van. Dus, dus dat... Uh... Ja, dus, dus mensen zijn losser van elkaar geraakt. Maar de vraag. Wat ja, die... ik ook wou zeggen is. Ik was ook zo'n filmpje dat uh, 90% van de vrouwen eigenlijk probeert te daten met 10% van de mannen. Ja, dat klopt. Dus die vrouwen zijn allemaal uh, op zoek naar de. De, de knapste, rijkste, intelligentste, weet ik van wat, man. Ja, dat is ook allemaal klassevraagstukken. Uh, en, en anders blijven ze wel single. Zeg maar. Ja, maar wat zit erachter? Daar zit een klassevraagstuk, ook een stukje economische... <laughs> en, en eigenlijk dat is gewoon de massvraagstuk. Vraagstuk. Want een vrouw die op zoek is naar een man, hè, die zit dan op een website te zoeken naar een man, een date website Die vrouw heeft toch vast wel een of ander seksmaatje achter de hand, meestal. Meestal heeft die vrouw toch wel een seksmaatje achter de hand. Uh, terwijl die man, die aan de andere kant zit, heeft eigenlijk helemaal niets of niemand om op terug te vallen. Hè. Dus, dus die beginnen al vanuit de, niet vanuit de veil of ignorance, want ze kennen elkaar niet, ze weten niet zoveel zo elkaar. Maar ze beginnen al een heel andere startpositie, meestal. Dus dat die man niets heeft om op terug te vallen, terwijl de vrouw meestal wel iets heeft om op terug te vallen. Hè. Wat dan niet helemaal voldoet, anders had ze niet op die website. Maar toch. Ja, dus de positie is niet helemaal gelijk. En dat komt ook gewoon uit al die onderzoeken uit dating voor hoogopgeleide opgeleiden. En ook uit al die onderzoeken naar dating op het internet dat komt ook naar voren. Een, een, een werkeloze man is kansloos pertinent. Ook al heeft die man een hele goede loopbaan achter de rug en zit hij nu net even tussen een paar banen in. Nee, dan nog heeft hij geen enkele kans op die datingmarkt. Dat zeggen al die adviseurs en al die oprichters van die dating site zelf. Nou ja, het gaat, het gaat bij vrouwen, uh, heb ik volgens een pick-up artist begrepen, gaat om twee dingen, survival en replication. Uh, zij zoeken een man die ze kan onderhouden en waar ze een kind mee willen en kunnen krijgen. Uh, dat is misschien wel even heel simpel gechargeerd hoor, maar dat is misschien wel een van de oorzaken van de reden dat vrouwen altijd heel hoog streven, terwijl mannen misschien eerder genoegen nemen. Ja, maar met... heeft dat niet gewoon puur biologisch te maken dat uh, mannen er baat bij hebben om zoveel mogelijk zaad te Tuurlijk, verspreiden, ja. zeg maar, en ja. dat... Uh, dat, dat, dat vrouwen die dus zeg maar, een langere dracht hebben, uh, <laughs> het belang hebben bij zo goed mogelijk uh, alfamannetje te zoeken of zo weet je wel? Tuurlijk, ja. Dat, dat is eigenlijk wat erachter zit. dat blijft, en, het blijft biologie natuurlijk, uh, ja. ja. En dat daarom dus die 90% voor de, van de vrouwen allemaal voor, de, ja, voor het alfamannetje op alle vlakken uh, gaat. Wat misschien wel interessant is, want nu hebben we denk ik een beetje de, de problemen besproken uh, die, die in het boeken aan de orde komen. Uh, waar ik erg benieuwd naar was, is hoe, wat is dan jouw visie op een uh, maatschappij waarin dit opgelost is? Want Eigenlijk zeg je van, er is nu van alles aan de hand, hè? Met, met, uh, uh, ja, met, met het atomisme, met uh, de immigratie, met uh, ja, de seksuele losbandigheid van vrouwen, zeg maar. Uh, maar je zegt eigenlijk van, nou ja, de situatie van vroeger met al die huwelijken enzovoort was, was ook niet ideaal. Hoe, hoe zie jij het voor je? Wat, wat zie jij als een, als een oplossing? Nee, dat is belangrijk om dit te onderstrepen. Want ik weet zeker dat mijn vijand naar mij weer gaan framen als een van de spruitjes conservatief. <laughs> maar dat is echt bullshit. Want ik heb dus nu al gezegd: één, hoe het gezin kan bestaan, is afhankelijk van de economische constitutie, waarin het gezin is ingebed. Dat is enorm belangrijk, want dat maakt het ook niet tot een conservatief standpunt, maar tot een revolutionair standpunt. Dat is enorm, enorm belangrijk. Dus ik zeg, ja, je kan wel dat hele geromantiseerde jaren 50 huwelijk ideaal hebben, maar als het op een gegeven moment op de lees van de maatschappij geënt moet worden, die er economisch totaal niet op is ingericht, ja, dan moet je naar andere dingen gaan kijken. Dus je moet eens serieus gaan nadenken uh, over hoe je, dit, hoe je dat vorm wil geven. Want ja, je, je kan wel zeggen, oh, man en vrouw samen gezellig aan de tafel. Ja, maar die heeft nachtdienst. Ja, maar die heeft, moet soms in het buitenland. Uh, ja, oh, uh, dus dat zijn allemaal dingen. Ja, ook ja, als... vrouwen die hebben die man niet nodig. Die hebben allemaal geen zin om voor zo'n uh, man te zorgen. Ja, zelfs al zouden ze er zin in hebben, wat natuurlijk ook wel vaak zo is, want vaak zijn vrouwen gewoon oprecht verliefd ook. Het gebeurt ook nog. Dan, kan ze... dan wordt ze door alle economische omstandigheden gedwongen om niet thuis te zijn. Of om thuis toch nog een blackberry te hebben waar honderdduizenden mailtjes mee moeten worden beantwoord. En daar ga ik ook op in. In mijn nieuwe boek, De Democratie en haar Media, haal ik aan Byung-Chun Han. En die heeft het dus over de terreur van de positiviteit. Dus in mijn nieuwe boek, De Democratie en haar Media, ga ik in op het voorbeeld daarvan. Want dan krijg je van jouw werk een blackberry. Van, wow, dat is nog zo'n een fancy gadget. Stel, ik zit met mijn vriendin op het terras. En ik haal even die blackberry uit mijn, mijn binnenzak. nou, dan ben ik toch weer een beetje gestegen en aanzien. En dan ben ik helemaal hip. He, dat was het idee. Maar het idee daarachter is dus ook je werkmail, want het is een werktelefoon, dat je ook thuis, terwijl je staat te koken, nog steeds mailtjes van het werk aan het behandelen bent. He, dus Dat het onderscheid tussen werk en privé steeds vluchtiger wordt. Dat is dit daarachter. Nou, daar ga ik ook in. He, dus ook door nieuwe media creëren dit ook allemaal. Daarom heet het ook de democratie en haar media. Dus die datastromen zijn wereldwijd steeds meer op elkaar, op elkaar afgestemd. Dus op een gegeven moment, als je werkritme van jou en je vrouw ...uit elkaar gaan lopen, hè, waardoor je niet meer bij elkaar kan zijn... Ja, ...waarom zou je niet met toestemming van elkaar misschien... ...dan een derde persoon de relatie in zou kunnen komen? Ik zeg niet dat het voor iedereen een oplossing is, helemaal niet. Maar dus waarom zou je er taboe over zijn? Als dan toch alles wordt ingericht op preferenties van individuen... ...ja, ga daar gewoon eens open-minded over filosoferen. Misschien worden sommige mensen er wel gelukkiger van. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo zou gelden, maar... Ik denk echt, als we het hebben over een nieuwe zuil, dan moet gewoon niks moet taboe zijn. Er moet gewoon een renaissance komen van vrij denken, van creatief denken. Dat, moet, dat is wat we echt nodig hebben. Waarom... Alles open, alles open, geen taboes meer. Weg met al die taboes die we hebben. Waarom? Laten we er eens over filosoferen. Maar goed, jij waarschuwt uh, aan het einde van, einde van je boek, misschien dat we er zo meteen nog even wat uitgebreid over kunnen hebben, over dat al die factoren waar we het nu over hebben, dat die ervoor zorgen dat onze maatschappij zwakker wordt. Ja, um, evident. Wat zou er dan volgens jou in ieder geval moeten veranderen, waardoor dat tegengehouden kan worden? Ja, een herstel van de maakindustrie. Daar heb ik het ook al over. Herindustrialiseren van Europa. En al toen ik in 2012 onderzoek deed voor de ALDE-groep, voor het ITRE-comité van het Europese parlement, heb ik dat al benadrukt. Industrie is enorm belangrijk. Waarom? Je hebt een groeiende wereldbevolking. Een groeiende wereldbevolking betekent een groeiende vraag naar consumptieproducten. Dat betekent dat de macht gaat naar degene die die consumptieproducten kan Produceren en degene die toegang heeft tot de grondstoffen om hoogwaardige technologie te ontwikkelen. Dat is allemaal belangrijk. Dus je ziet op een gegeven moment dat China, die de meeste zeldzame, zeldzame aardmineralen ter wereld is beheerd, <coughs> op een gegeven moment Japan, wegens een dispuut over een aantal eilandjes, geen toegang meer wilde geven tot bepaalde. Cadmium grondstof. En toen moest Japan, met voor heel hoge kosten... ...moest een eigen alternatief gaan zitten verzinnen. Ja, dus industrie is belangrijk. Als je op een gegeven moment alleen nog maar... ...een informatie in een dienste-economie hebt... ...nou, daar concurreer je nu al op met India en Brazilië. Nou, uh, dus da daar kan je niet eeuwig op blijven concurreren. Ja, kan natuurlijk wel, maar let wel. Op een gegeven moment eh, kan China ook zeggen... ...zo, ja, het uh, is nu zo schaars geworden. We gaan nu eens even onze eigen volk te eten geven. En wat dan? Dan heb jij, als je alleen nog maar informatie en in diensten hebt... ...als economie... Ja, dat, dat kan je niet eten, hè? om even zo plat te zeggen. Gelukkig in Nederland hebben we gelukkig een enorm goede boerenindustrie. Dus wat wij creëren qua landbouwproduct is enorm goed. Maar let wel, ook hoogwaardige technologie moet je ook kunnen produceren. Technologie wordt steeds belangrijker in het leven van mensen. Ook steeds belangrijker puur voor macht wordt technologie ook steeds belangrijker. Dus daar moet Europa voor aanstaan met technologie. Maar ook, zorgtechnologie zorgt voor banen van jonge mensen. Hè? Dus hoogopgeleide mensen, maar ook bijvoorbeeld... Uh, werken in, uh, in fabrieken. Dat geeft uh, positieve arbeid aan mensen. Machines onderhouden. Dat geeft positieve identiteit aan mensen. En niet alleen nog maar dat iedereen coach is. Uh, niet iedereen kan een wedding planner zijn. Niet iedereen kan hondenkapster zijn. Niet iedereen kan we kunnen geen land hebben waar de helft coach is en de andere helft is hun therapeut. Dat kan gewoon niet. Je hebt uiteindelijk een hard deel van de economie nodig. Hè? Dus ga gewoon eens een keer weer, weer, weer, weer schepen bouwen. Voor de marine. Of voor de handel van Nederland. Want dat geeft ook weer techniekbanen voor mbo. Waar, waar veel jonge mensen gewoon met de handen kunnen werken op zo'n schip. Dat is wat we nodig hebben. Dat is arbeid wat een positieve identiteit geeft. En techniek, creatief zijn. Hè? Het Westen kan... Nooit concurreren met de mankracht van China. Dat kan niet. Maar wat het Westen wel kan, is creatief zijn. Dat is wat wij heel goed in zijn. Creatief denken. En daarom moet technologie moet voor ons de weg openen naar de toekomst. Ik klink bijna als een techno-utopist. Maar dat is dus wel iets waar we onderscheidend op kunnen blijven. En is dat misschien ook uh, een manier waarop we opnieuw waardering kunnen hebben voor het mannelijke? Juist. Intellectuele masculiniteit. Precies. Ja, dus niet alleen maar... We krijgen een nihilistisch beeld van masculiniteit. Als we... Mas... Kijk, dat gaat weer terug tot, tot de jaren 60 en nog eerder tot Charles Dickens en die geromantiseerde Victoriaanse cultuur waar ik het over gehad hebben, die die masculiniteit heeft proberen te framen en eigenlijk ook een beetje, toch een beetje van zijn kunstzinnige eigenschap heeft proberen te ontdoen. Dus in de Renaissance had je nog mannen die toch ook, uh, je zou bijna zeggen vrouwelijk, maar toch creatief konden zijn, die konden schoonheid creëren, die konden ook emotie tonen, die konden gepassioneerd zijn. Maar ja, we hebben nu een maatschappij waar de mannen eigenlijk geen passie meer mogen laten zien. Alleen bij het voetbal een beetje brullen en een beetje schreeuwen en dat is het. Maar verder mag een man eigenlijk geen passie meer laten zien. Als, als, als je als man dus echt uh, geraakt bent door een vrouw en je wil een soort liefdesverklaring doen of zo, Nee, dan zal je merken dat de vrouw daar, zeker in de westerse wereld, als een ijskoningin op reageert. Ja. Afstandelijk en oh, van me afduwen. Wat wil jij van mij? En dat is weer, die, nee, weer, weer de, de, de, de meesters van de achterdocht. Want ik ga jou gepassioneerde liefdes even deconstrueren wat zit daar nou achter van belang hè? Uh, dus, dus ja, dus je ziet al, mannen mogen geen passie meer hebben. Die worden helemaal afgestompt tot iemand die alleen nog maar in een, in, in een kantoor kan zitten, bijna. Ja, dus je dus, zegt, grab ja. them by the pussy, is het ook weer niet goed. <laughs> <laughs> ja, maar het is nooit goed, hè? Yeah. Nee, uh, tijd is per definitie negatief. Ja, en onze ja, maatschappij, in maatschappij. Ik zal eens maar... een voorbeeldje geven, want daar moeten we op doorgaan. Namelijk, iemand zei, iemand had iets gepost over Emma Watson, dat hij Emma Watson zo fantastisch vond wegen feminisme. Nou, laat ik je wel zijn. En maar Watson heeft ook geld geparkeerd op de pen en met papers. Maar goed, dat is een andere kwestie. Heel maar... feministisch, dat wel. Ja. Maar profiteren. Vraag niet hoe het kan profiteren van. Maar uh, laten we eens laten we dus even terug naar dat punt komen. En toen had iemand dat gepost en die zei... Ja, maar ik vind dat iedereen feminist kan zijn. Iedereen zou feminist moeten zijn. En ik zei, nou, wat is feminisme dan? Uh, ja, vrouwelijke eigenschappen zijn positief. Hebben een plek in de samenleving. En we moeten vrouwen waarderen. We moeten vrouwelijke eigenschappen waarderen zeg ik, nou, dan kan ik, als iedereen dan feminist kan zijn, dan kan ik mezelf met evenveel recht masculinist noemen. En dan zeg ik, nee, dat kan niet, dat is confronterend, dan maakt je mensen boos. En ik zeg, ja, maar wat dan? Masculinist is alleen maar, ik waardeer mannelijke waarden, ik waardeer mannelijke eigenschappen, en ik geef toe dat mannen een positieve rol in de maatschappij kunnen spelen. Wat is daar nou controversieel aan? He? Dus wat, wat, hebben, wat hebben we dan aan? Vrouwenrechten, mannenrechten, moet het hebben over burgerrechten. He? Want als ik feminisme dan kan opkloppen dat ideologie, nou kan ik dan het masculinisme daar ook toe opkloppen. Wat betekent dat dan nog? Ja, we waarderen vrouwen en we waarderen mannen, dat lijkt me toch iets vanzelfsprekends. Nee, ja. ja, dat is dus niet vanzelfsprekend. In je boek laat je ook voorbij komen dat uh, die vrouwen die vallen dan op een beetje de gangstertypes, maar dat is eigenlijk dus een destructieve, negatieve masculiniteit. Je hebt het gegeven over de Europese masculiniteit. Dan schrijf je, is niet alleen daadkrachtig en rationeel, maar ook vindingrijk, intellectueel en artistiek. Uh, dus niet alleen maar zoals die gangsters een beetje stoer doen en uh, champagne over je heen gieten. En dat ja, soort, uh, exact. En wat nog het ergste is, dat iemand die gewoon loodgieter is... Die zegt dan van werken word ik niet rijk. Ja waarom? Omdat hij zich alleen maar vergelijkt met die gangster in zijn penthouse. Met zijn gouden ja. kettingen die in zijn champagnebad ligt. En die die ziet niet meer. Omdat die hele cultuur dat, dat pimpie dandy gedoe afspiegelt ziet niet hoe zijn eigen werk gewoon heel erg nuttig voor mensen kan zijn. In sommige ja. gevallen. De ja? waardering voor het gewone werk ja. dat ons ja. maatschappij groot maakt. Exact. Precies. Dat is de ruggengraat van de hele maatschappij. Waar alles op drijft. Ja nee dat klopt. Dus wat ik probeerde te zeggen is in de renaissance die masculiniteit was een beetje allround. Dus, dus die man die kon inderdaad een beetje ruw uh, en ik kon een beetje ja, volhardend zijn. Dat kon beide, zeg maar. Exact. Je van, of een ja. man is metroman en heel feminin. Ja. Uh, een beetje die geseklagers. Ja. En die moeten dan ook. Moeten... Precies, die, uh, precies. Met, uh, precies. En, dan, en dat mocht ja. alleen maar. En dan krijg je, ook over, maar krijg je ook de rol van migranten daarin. Hè? Dus kijk, ja. dat komt uit Amerika en een beetje uit de black culture ook. Nou. Zie je dus ook, dan was het dan, dan oké okay om dan wiet te roken en een pistool bij je te hebben de hele dag en af en toe iemand te beroven of zo. Hè? <laughs> dan ga, ja. Dat was een beetje het beeld. Zeker in de jaren negentig. Toen, toen ik op school zat. werd Dag en nacht werd het gedraaid. He, dus ook op school hing gewoon één groot beeldscherm in de kantine. En wat was er op dag en nacht? Snoop Dogg, 50 Cent, Two Pack Het ging helemaal nergens anders meer over. Ja, maar dat is het beeld wat al die jongens toen al meekregen. Dit is masculiniteit. Hè. Ja, maar, maar dat is ook dat is, altijd domme masculiniteit. Ja, dat is een rauwe, afgeleide masculiniteit. En dat is dus geen creatieve masculiniteit. Geen poëtische masculiniteit. Geen windenrijke masculiniteit. En zodoende wordt het ook steeds makkelijker om masculiniteit te demoniseren. Ja, omdat het per definitie al slecht wordt Ja, afge... Exact. En het uit elkaar te trekken. Want je trekt het ook uit elkaar. Dat het... Dat het of uh, verwijfd is. Een soort Justin Bieber pretty boy. Of het is lomp en het is ruw en dan heb je dus 50 cent. En er is dan geen ja. tussenweg meer tegen al van een normale, constructieve man. Wat dan in de jaren, nou in de renaissance, bijvoorbeeld dan een Michelangelo was. Of zo. Als een, als een soort archetype. Ja, ja, ik zeg dan altijd van uh, vroeger had je kerels die gewoon om zeven uur ochtends een duel vechten. Om uh, uh, smiddags uh, een of ander geniaal werk te geven En dan s'avonds uh, een gepassioneerde liefdesbrief konden schrijven. Die combinatie die ja, maar dat is heel bedreigend, want als dus een vrouw met zo'n emotie wordt geconfronteerd, dan zal die vrouw wel eens zichzelf kunnen verliezen. Hè? Dus als een vrouw met zo'n gedreven, gepassioneerde, getalenteerde man wordt geconfronteerd, dan zou ze wel eens de greep op de stroom van haar hart kunnen verliezen. En in een maatschappij die haar voortdurend inhamert dat zij 100% haar eigen leven moet bepalen dat zij... ...overal controle op moet hebben... Maar ...dat iedere carrière stap die ze doet berekend moet zijn. We liggen in een maatschappij waar je voortdurend... ...wat voor een kaart heeft zij in handen? Wat gaat haar volgende move worden? Wat is zijn strategie? Wat is zijn dieperliggende belang hier? Dat die, die vrouw die zal dan instinctief... ...nou ja, niet instinct, want dat instinct is dus overschreven... ...door deze speltheoretische, rationele, berekenende communicativiteit... ...zal die man alleen maar kunnen afstoten, zo van... ho. Oh, Ga eens weg met jouw passie en met jouw meeslepende gedoe, want dat kan ik op dit moment in mijn leven niet gebruiken. Ja, het is dus niks natuurlijks eigenlijk, want ik nee. denk ik organismes die zijn van nature toch gericht op dat mannetjes ja. en vrouwtjes dingen samen doen en niet zozeer ja. dat ze elkaar afstoten. Zeg. Nou ja, ik denk dat die bad boys, dat die ook uh, misschien ontstaan omdat inderdaad mannen mogen niet meer goed of slim ja. zijn of... Mogen, uh, vrouwen mogen ook niet meer opkijken naar mannen, hè? want vrouwen ja. worden nu heel erg opgehemeld. En, dus het moet een kuk zijn, uh, ze achtergrond stellen. Precies, en, en, en daar... Maar wacht even, kuk is gewoon iemands seksuele voorkeur. Wat, wat, wat, wat iemand <laughs> ja, seksueel vindt. Hè? Het, het wordt, uh, kuk -kuk we hebben net gezegd dat we beetje... niks taboe moeten hebben, dan gaan we weer kukmannen demoniseren. <laughs> nou ja, kuk wordt natuurlijk ook een beetje gebruikt ja. om, om een beetje een feminine man. Laten we zeggen, een, een, een man die misschien niet zo goed tegen zijn vrouw ja. durft op te staan. Laten we het eens ja, even dat zo definiëren. Die niet de broek in huis aan heeft. Ja, precies. Ja, precies. Uh, maar tegelijkertijd, een vrouw die houdt er ook niet van... van een man die alleen maar uh, zachtjes de handjes vast nee. wil houden. Ja, maar dan wordt ook in het boek geciteerd... dan geef ik het voorbeeld van Sylvia Plath. Want zij is een heel succesvolle onderneemster. En dan zei ze, ja, het is ook niet eerlijk... want al mijn concurrenten die hebben thuis een vrouw... en die, die zorgt voor emotioneel kapitaal. Zo zei ze dat dan niet. Maar het komt er dus op neer dat die vrouwen voor die mannen... emotioneel kapitaal uh, verzorgen. Terwijl die man natuurlijk hartstikke gestrest is door het werk de hele dag. En dan zei zij, dat vind ik zo oneerlijk. Eh, waarop die interview vroeg me, ho ho, wat wil jij dan? Wil jij dan ook een man die, die, die stofzuigt en die de was doet en die afstoft? Waarop zij, waar, waarop zij die man heel gek aan zat te kijken. Want dan jij nou, absoluut niet. <laughs> Ze vallen daar ook gewoon niet op. Nee, natuurlijk ja, dus niet. Je wil, je wil ja. iemand waar je tegenop kan kijken. En vandaar misschien die voorliefde voor bad boys. Omdat ja. inderdaad de, de, de normale man dat niet meer mag zijn. Gaan we het maar zoeken in extreem. Uh... Exact, en dat is zo fucking episch briljant. Kijk, ik zat weer aan de andere kant op te denken. Hè. Uh, ik zat dus met Trump en zo van... Goh, Trump heeft toch gewonnen. Hij heeft te maken met nationalisme en soevereiniteit... versus cosmopolitisme en globalisme. En dus, daar heb ik ook al een aantal artikelen over geschreven. Maar toen in één keer uh, klopte Wim van Rooij uh, op mijn schouder... en die zei, maar my je moet het anders kijken. Kijk eens naar je eigen boek en naar je eigen passages... Ik denk ja, gelijk antihelden. Dus ik heb het in mijn boek ook een, een belangrijke passage over antihelden opgenomen. Dan heb ik series als Breaking Bad, maar ook bijvoorbeeld Tony Montana en House of Cards. En wat leren dat soort series je? Die series die passen perfect binnen een postmoderne cultuur. Heb wel al een paar keer aangestipt. Meesters van de achterdocht. Dus iemand zegt mijn godsdienst is de ware godsdienst. Oh, dan gaan we eens even deconstrueren. Iemand zegt ik heb de waarheid ontdekt, want hier zijn mijn berekeningen. Nou, daar gaan we vast wel even een foutje in vinden. Uh, iemand komt met een, een, een politiek idee. Nou, dan gaan we even aantonen wat voor belangen daar dan wel niet onder zitten. Hè? Dus we hebben een ontzettend ironische cultuur gecreëerd. Geen enkele deugd, geen enkele waarheid, geen enkel streven naar schoonheid kan waarachtig zijn. Er moeten voortdurend allerlei belangen achter ontmaskerd worden. Hè? Dus, het mooiste is dan eigenlijk wat, wat die massa ziet, is een soort deugelijk mens, toch een klein foutje zien maken en te zien vallen of zo. Dat gaat dan heel diep. Daar heeft ja. Periklust het al over in, in zijn staatsreden over. Hè, kijk, mensen hebben wel bewondering voor je, maar dan. Alleen als ze denken dat ze het zelf ook kunnen ja, bereiken. We willen losers zien. Uh... Exact, precies. En dat is wat de cultuur hen geeft. Antihelden, kijk maar naar Breaking Bad. Dus dat gaat eigenlijk om een scheikundeleraar. Een briljante docent die heel geduldig zijn leerlingen alles uitlegt. Met allemaal heel interessante voorbeeldjes, didactisch gezien. En in één keer gaat hij math koken. Hè? Dus... En die man wordt dus eigenlijk in zijn eerste rol heel erg bestraft door de maatschappij. Ja. Dat hij braaf is ja. zo'n mannelijke ja. huisvaderrol vervult. En daarna gaat hij dus, uh, gaat, het dus pad met, op. gaat hij dus met koken en dan wordt hij gewoon vetrijk nee nou ja, uiteindelijk ja. loopt het ja. slecht af. Maar... Ja, precies, maar dat is het punt. Het moet slecht aflopen. Dus ook, dus ook House en of no Cards. House of Cards, ja, want je ziet dus, mensen voelen zich erg meegezogen door dat harde karakter van die Kevin Spacey. Hè? Van, oh, oh, oh, wat een medogeloze man op weg naar de macht. He? En dat, eigenlijk vinden ze dat wel heel sexy en heel spannend allemaal. Dus ze keuren het moreel af wat die man allemaal doet. Want die gooit mensen voor de tram en zo. En die zitten allemaal politieke spelletjes spelen om hele carrières en reputaties te vernietigen. Maar dat is toch wel erg mooi. En Game of Thrones is precies hetzelfde. Genieten van al dat corrupte gedoe de hele tijd. Maar uiteindelijk beloont het universum degene die een extern bewustzijn volgen. He? Dus. Uiteindelijk moet er een afrekening volgen, want we kunnen niet allemaal zoals Tony Montana gaan leven. Dus mensen vinden het zo mooi dat die Scarface-scene, heb ik ook letterlijk genoemd in mijn boek. Tony Montana, Scarface, zegt hij, you need people like me. So you can put your finger down and say, that's the bad guy. Dus dat is de ultieme anti-health-scène. En dat is wat mensen willen. Dus we hebben geleerd om heel kritisch te staan ten opzichte van deugd en verheven morele aspiraties omdat die voortdurend te willen deconstrueren. Want denkt Nietzsche, alles is wil tot macht. Want denkt Darwin, alles is survival of the fittest. Want denkt Marx, alles is economische macht. Ja? Dus we hebben allemaal geleerd om dat te deconstrueren. Denk Freud, het is allemaal seks. Het is allemaal de duit en de fluit, zoals mijn opa en oma dat zei. Maar dan krijgen ze een cultuur waarin antihelden floreren. Ja, want als je geen held kan hebben, omdat alles... al alle het morele zuiveren is gewantrouwd... Ja. Wat is de next best thing? Dan is de next best thing de antiheld. Nou, daar komen al die series. Game of Thrones, Breaking Bad, Scarface, uh, House of Cards. Het zijn allemaal bol van antihelden. Fargo, ook zo'n ultiem goed voorbeeld. Allemaal antihelden, antihelden, antihelden. En dan krijgen we dat ook in de politiek. En dan zien we Donald Trump. He, ook iemand die zegt, ik, ik ga chaos aankondigen. Want al die morele structuren, die wantrouwen we. Dat snappen mensen. Hè? Dus, dus je moet Trump dus niet alleen zien als het product van soevereine realistische weerzet tegen kosmopolitisch utopisme. maar ook als het ultieme product van die antiheldencultuur. Ja, Trump als antiheld. Um, ja. Ik wil even verder gaan op een ander onderwerp. Uh, en misschien ook de link leggen naar um, de feminisering van de maatschappij. Ik denk dat we dat... Oh, daar hebben we nog niet over gehad. Oh, ik dacht dat we daarover hadden. Ja, Trump. dat dacht maar... ik ook. Dus waarom moet je de link daarna leggen? Maar, laat, laat, laten we eerst even. ...verder gaan op het onderwerp waar ik het over wil hebben. Um, uh, de multiculturele samenleving. Mag ik even beginnen met weer een citaat van jou? Ik ga hem even opzoeken, want ik vond deze ook weer heel mooi. Dus luister en geniet van je eigen werk. Ik zie je met een grote glimlach hier zitten. zitten. Oké. Okay. Um, Dat westerlingen overwegen hun eigen tradities te veranderen voor minderheden... ...duidt op een verlies aan identiteit en een overdreven gevoeligheid voor slachtofferschap... ...schuldgevoel en de last van het verleden. Een gastland dat vertrouwen in zichzelf heeft... ...verlangt van minderheden dat ze haar cultuur en haar waarden overnemen en niet andersom. Nu worden haar waarden als pluralisme en mededogen met de zwakkeren gemanipuleerd door minderheidsgroepen... ...en hun voorvechters om privileges op te eisen... ...en de rest af te vlakken tot een egalitaire, gelijkvormige massa. De volgende stap is dat de elfen van de kerstman worden uitgelegd als discriminatie tegen korte mensen... ...en de paashaas als dierenbeulerij. Wie niet meebuigt is een pestkop, een chauvinist, iemand die vrouwen mishandelt, een homohater, racist, islamofoob en noem het maar op. Europa heeft het slachtofferschap knuffelen tot een religie verheven. Einde citaat. <laughs> um, als ik die laatste zin denk, dan denk ik, jij was profetisch in hoe Donald Trump de afgelopen maanden behandeld is... He? Donald Trump racist, seksist, homofoob, Alles is voorbijgekomen. Um, uh, en dit heeft natuurlijk te maken met uh, die veranderende maatschappij zoals we dat zien... ...maar ook nog een keer in de context van de multiculturele samenleving. Um, uh, wat, ja, wat zijn jouw ideeën daarover? Ja, dat is want een nou, heel vraag, maar... ten eerste, het was profetisch. Want het is toch gebeurd, mensen hebben toch gezegd dat de Efteling racistisch was... Ja. Er is toch een anti-Efteling-demonstratie gekomen? Ja, het, <laughs> en dat mensen de Efteling ja. racistisch vonden. Het is toch gewoon gebeurd? Ik heb het idee dat ik een soort sketchje te kijken. Ja. Mensen hebben toch gewoon serieuze schilderijen in het Rijksmuseum gecensureerd. Omdat ze vonden dat de verwijzingen naar. naar, naar nou, wat was het? Hutten, tutten, tenten tentoonstelling. Dat kon niet meer naar Hottentols verwijzen of zo. Dat was toch racistisch. Nou, hem... ja, dan die bordjes bij schilderijen, die worden ja. ook allemaal gecensureerd. Ja. Dat er geen negen zitten. Of, of juist wel, of weet ik <laughs> Je ja. verzin het toch allemaal niet? Ons land is ja, toch doodziek? Het leeft toch in een zieke cultuur die zichzelf toch veracht? Waar komt dit vandaan? Heeft dit niet ook te maken met dat gebrek aan het mannelijke, waardoor je ook bijvoorbeeld moet... Ja, want dan krijg, weer, dan krijg je weer het schuld, het slachtoffergedoe. Kijk, uh, dan, krijg je weer dus het, dan krijg je weer het slachtofferschap. Dus ja, wordt eigenlijk, dat is in Amerika nog erger dan hier, denk ik trouwens. Maar dan krijg je dus van ja, uh, nou, dan krijg je dus migranten die dus in zekere zin slachtoffer zijn van slachtoffer van sociaal-economische ongelijkheid... Uh, want slachtoffer van moet vluchten uit een zielig land. Dus uh, die, mogen, die mogen minder kritiek hebben dan. Uh, dus dat is weer de discussie. Ja, Wat nou als, uh, als de moslimman het opneemt tegen de gefeminiseerde witte vrouw? Wat dan? Nou, yeah. What if a black man ever should an abortionist? Uh, om maar iets te noemen. <laughs> maar, yeah, dan komen dat soort discussies. Dus ja, die mogen dan meer. En uh, dat blijkt ook uit die, van, uit die clip van, uh, van uh, Tikken. Die had er ook zo'n clip gemaakt in, in Canada. Waar ook ze was van uh, I know you want it. Is één zinnetje uit die clip. Is I know you want it. En, en daardoor werd romantic, hij dus uh, een woedende feministe en werd dus die, een club bestormd waar dat nummer gedraaid werd. Omdat hij dat gezongen maar had. Maar ook omdat hij in zijn clip een uh, uh, topless vrouw volgens mij had zitten. Was dat ook niet een van de redenen ervan? Ooh. Ja, ja is maar is dan heel krijg heel je dus weer. Ja, maar als je als feminist zegt. Ja, maar het vrouwelijk lichaam is een, is een, is een esthetisch object. Mm -hmm. En waarom zouden we het vrouwelijk lichaam censureren? Nou, dat is toch ook feministisch. Ja, gelijkheid toch? Ja. Nou, nou, nou, nou, nou, nou ja, daar komen links dus links zelf al niet uit. Dus laat staan dat ik eruit moet komen. En daarom, <laughs> ja, daarom heb ik het boek geschreven om helderheid te, te, te werpen op deze zaken. Maar dan krijgen ze het probleem dat minderheden dan, dan wel die rauwe masculiniteit mogen, mogen bezitten. En dat, zie je, dat is ook stereotyperend hoor. Want als het dan over migranten gaat. Dan gaat het dus vaak een beetje een beetje straat, een beetje de hoed, een beetje de real, hè? dus een beetje het echte leven. Maar dan gaat het maar zelden om een migrant in een maatkostuum die dan advocaat is of zo. Hè? Dus die maatschappij die, die, die floreert ook bij al die stereotypes, want dat is ook allemaal commercie gewoon. Ze moeten ook... ook zielig zijn, want dat is de zieligheidsindustrie. Dus hè, dat, als het fantastisch gaat met die migranten, dan hebben een heleboel mensen van de integratie allemaal geen werk meer. Ja, ja heb we goed gelezen. Is niet de dat is de Sterker nog, als jij een succesvolle migrant bent, dan uh, span je samen met de blanke uh, overheerzegd. Nee, dus het ja, wordt ook nog een keer afgestraft door de, je eigen groep. Ja, eigenlijk het aparte is dat, dat je dus rondom die verkrachtingen in, uh, in Duitsland. Nu zelfs vrouwen die verkracht worden en zichzelf niet aangeven. Om ja, daar niet heb ik met Wier Duk besproken in Café uh, Weltsmeers. Dus als je dat wil weten, mensen, ga naar Café Weltsmeers en zie het interview met uh, Wier Duk. Daar heb ik dat besproken in gesprek. Dat gaat dus inderdaad over die voorle voorvrouw van... Die, de, de jongerenbeweging van die ja, linken. Exact. En die is verkracht. En die heeft dat laten verzwegen. Omdat ze, dan, dat is ook in Noorwegen gebeurd trouwens. Er was Een man was verkracht door een andere man. Dat was een migrant. Had hij een zaak tegen ingespannen. En die, op een gegeven moment kreeg hij een brief. Hè, dus die, die, die verkrachter die was veroordeeld. Toen kreeg hij een brief thuis. Die en die die u toen verkracht heeft. Wordt vandaag het land uitgezet. Want hij was illegaal in het land. En hij heeft u verkracht. Dus hij is misdaad. Dus hij is nu weg. En kreeg die man slapeloze nachten. En zich zo schuldig voelde. Doordat die door zijn aanklacht die verkrachten toen naar een of ander Afrikaanse land moest. Nou, en toen heeft hij daar ook weer uh, geprobeerd om dat te voorkomen en zo. Dus dat is echt gebeurd. We zitten het gewoon allemaal niet. Het is, ondanks... het is allemaal, het is echt ja, waar. Je kan, bizarre... je, is zegt, je kan het zo bizar niet verzinnen. Of er, <coughs> het is al wel, het land is zo, zo ziek. Je kan niet meer vertrouwen op de instituties om het weer gezond te maken. Je zult echt eigen instituties moeten oprichten. Hoor. Denk maar aan Pieter Duizenberg. heel goed. Dat die man dus die motie heeft ingediend. He, dus het KNAW moet nu gaan onderzoeken is er zelf censuur in de academische wereld? Nou, ik kan nu zeggen, er is heel veel zelfcensuur in de academische wereld. Maar goed, wat is het probleem? Linkse lange mars door de instituties. En de oplossing wordt dan gezocht in ja, een instituut die dat moet controleren. He, dus ja, ik denk dat het gewoon echt een oplossing is: alleen maar eigen scholen oprichten, eigen universiteiten oprichten. En dat is een nieuwe cel waar je al ja. in het gesprek naar... De... Ja, dat is de oplossing. De maatschappij ja. is zo ziek. Je wilt er toch steeds minder in participeren. Je wilt toch omgaan met mensen waarvan je weet dat je ervan op aan kunt. En niet meer met al deze, deze vluchtige pseudo-karakters. Daar wil je toch niet meer mee omgaan ook. Je nou, dan... wilde deze mensen ook niet meer als vrienden hebben. Ja, en in dat kader uh, uh, hebben wij goed nieuws. Nou, wat uitstekend. Want, uh, met een wat de vierde podcast. <laughs> hey, in het kader van uh, alleen maar omgaan met mensen die, uh, yeah, die uh, dezelfde... Uh, met, in, in, nou, ik zeg, mensen. je kan ook wel met mensen omgaan die andere waarden hebben, daar leer je heel veel van. Kijk, mijn, mijn voorbeelden komen ook vooruit met iedereen omgaan. Hè? Dus ik ga met iedereen om. Van migranten tot en met, uh, tot en met Nederlands die al, die al voor 15 generaties in Nederland woont, tot en met hoogopgeleid, tot en met eurocraten, tot en met werkeloze jongeren. Ik ga met iedereen om en daar komen ook allemaal voorbeeldjes vandaan. Dus nogmaals. Verbreed je horizon, ga met iedereen om, kijk hoe andere mensen leven en in het leven staan en put daar inspiratie uit. Helemaal prima, maar als het aankomt op een gezin, deel ik Nederland even in twee. Dus neem ik eerst mensen die bijvoorbeeld de chief audit en de chief finances die dag en nacht op en neer pendelen van Washington naar Hongkong en weer terug. Ja. Dan kun je een Thaise nanny veroorloven en dat is hartstikke leuk. Want dan krijg je dus een mooi pittoresk beeld van Nederland met allemaal verschillende culturen daarin. Geef zo iemand nou eens een vliegticket. En zegt, het is een willekeurig land ergens ter wereld. Je weet niet waar je terechtkomt. Nou, dan zegt ze hem, hartstikke mooi. Geef mij maar hier dat, dat vliegticket. Want uh, ja, ik vind dat leuk hè. Ik wil risico, avonturen, het onbekende trotseren. Het komt vast wel goed bij mij. En geef dat nou eens datzelfde ticket aan, uh, aan iemand die niet zo progressief in het leven staat. Dan zal zo iemand eerder denken van, hé, hey, maar hoe weet ik dat ik ergens terechtkom waar ik de mensen kan vertrouwen? Misschien kom ik wel ergens ter wereld terecht waar mensen misbruik van de situatie maken. Of dat ze op mij neerkijken omdat ik misschien niet hun geloof deel of zo. Dus geef mij maar een vertrouwde omgeving. Geef mij maar gewoon het geld in plaats van de vliegreis. En dat kan je dus ook doordenken naar hoe je dan omgaat met vrienden, kennissen en dergelijke. Omdat je dan dus krijgt, ik wil dat mijn... Buren dezelfde taal spreken als ik. Dus als ik boodschappen ga doen bij de Aldi of bij de Lidl. Ja, dat ik mijn kinderen even bij de buren kan achterlaten. Ik heb helemaal geen geld voor een thuis nanny. Ja, dus dan krijg je hele andere waarden. Dus niet meer de waarden risico, dynamiek en avontuur. Maar juist betrouwbaarheid, stabiliteit en vertrouwdheid. Dat zijn dan de belangrijkere waarden. En juist dat is de reden waarom we in onze eigen zuil uh, een aantal activiteiten hebben gepland. dat? Ja. kun je daar wat over vertellen? Daar kan ik zeker wat over vertellen. We willen natuurlijk uh, dat mensen niet alleen maar in hun eentje onze podcast luisteren... ...maar dat ze ook elkaar ontmoeten. Uh, dat kan allemaal 16 maart, dus de dag na de verkiezingen op de Battenvieren na verkiezingen 5. En dat is een gezellige borrel in Amsterdam. Dan hebben we de activiteit op 13 mei. En dan gaan we pannenkoeken eten bij Battenvier Guido Vos... Uh, aan zijn, uh, in zijn huis in de uh, Finkeveen. Zijn riante villa in, uh, in de Finkeveense plassen. Ja, dus dan gaan we de Hollandse lightcultuur uh, bevestigd zien door de culinaire talenten van Guido. Ja. En dan hebben we 16 juli een groot event op zondag uh, op de Loostrechtse plassen. Namelijk de Benefiet Spelenvaren. En dan uh, gaan we lekker varen en lekker eten en lekker drinken. En door deelname kunt u ons steunen. Ja, waarschijnlijk gaat al het geld op aan de boot, drank en uh, eten. Maar mocht er nog een paar euro overblijven... dan zal dat goed besteed worden aan deze, uh, aan deze podcast. Alle evenementen zijn te zien op onze Facebookpagina. Uh... Ik heb nog één vraagje. Want je zei net dat die uh, na verkiezingse borrel zo gezellig zou worden. Zeker. Zou maar <laughs> ja. is die gezellig ongeacht wat de uitkomst is van de verkiezingen? Altijd. Zeker. Want we gaan of ons verdriet wegdrinken... Of uh, drink op de overwinning. Of we drinken ons moet in. Of we drinken ons moet in voor de vreselijke uitslag. Dus het wordt sowieso een uh, erg gezellig drinkgelag. Zit, <laughs> um, uh, we moeten gaan afronden omwille van de tijd. We zouden nog uren door kunnen gaan. Um... Gaan wij ook doen, maar dan zonder opnameapparatuur. <laughs> <laughs> ja, is er nog iets uh, waar jij mee zou willen afsluiten? Waarmee je zegt van oké, okay, dat is wat ik de, lezer nog mee, of de luisteraar nog mee wil geven. En even de boekentip. En een boekentip. Ik vergeet hem elke keer. Ja, de boekenrubriek. Nieuwe rubriek. Juist. De boekentip. Heb je een tip die je sowieso met ons nog zou willen delen van een boek? Ja. Kijk, wat ik een heel goed boek vind. Eigenlijk misschien wel het beste boek van de 20e eeuw. Dat is toch het boek Elementaire Deeltjes van Michel Wellebeck. Maar ja, ik heb ook van veel mensen gehoord. Ja, maar zit. Als je jouw boek hebt gelezen. Dan brengt het niet heel veel nieuws meer. Maar toch. Dat vind ik, als je mij gewoon echt de man met, met, de, met de mes op de keel vraagt. Wat is een goed boek? Dan zeg ik ja, Elementaire Deeltjes. <laughs> dat is een heel goed boek. Al net deze week uitgelezen. En wat is jouw deskundige mening? Mijn deskundige, niet zo deskundige mening. Uh, ja, het heel erg, wat het heel erg laat zien, en dat is ook wel wat we in deze podcast besproken hebben, is ja, het atomisme, dus dat hele uh, killen van deze maatschappij. En dat, dat, dat mensen totaal niet met elkaar in verbinding staan. En uh, al die uit elkaar gereden gezinnen en mensen die het niet op elkaar geven. En, uh, ja, en, en mensen die eigenlijk niet hun, hun uh, geluk dat het niet lukt om hun levensgeluk na te streven of zo eigenlijk. Dus het zijn allemaal hele ongelukkige mensen in dat boek. Ja, dus weer een gezellig boek van Well Back, waar je altijd weer vrolijk van terugkeerd hebt. Ja, als je, als je een beetje een winterdepressie <laughs> hebt of zo, dan raad ik aan even tot de zomer te wachten om het te gaan lezen. Of het nou dit boek is, of Soumission, of... Uh, <laughs> ik heb ook nog een nou, boek... oké, okay, maar laten we wel wezen, Soumission is eigenlijk... Het is geprezen, het is lang niet zo dik als elementaire deel. Soumission, dat het over de islam gaat, is een ontzettende hype geworden, maar... De grondgedachten van de Submission... die zaten al lang in de elementaire deeltjes... wat gewoon twintig jaar eerder is verschenen. Ja. ja. Nou Bedankt voor de tip. En uh, uh, dan toch nog maar even... is er nog iets waar jij mee zou willen afsluiten? Want we hebben heel veel dingen besproken. Heel veel dingen liepen ook door elkaar heen uiteindelijk. Is er nog iets wat we misschien nog vergeten zijn? Of... Nou, je bent heel grondig geweest in het gesprek. Dus als ik mensen iets moet uh, nageven... Van, nou ja, denk na over de nieuwe zuil. Doe wat je kan. De nieuwe zuil leeft in u. En we zoeken de battevierweefens. Het lijkt bijna als, als een pastoor in een kerk. Dit, uh, ja. De nieuwe zuin leeft in u. <laughs> Oké, okay, uh, nou ja, hartelijk bedankt uh, voor dit interview. Ja, Scherlijk jullie ook bedankt om, om naar Duiven zult, te komen. Je zult ja. ongetwijfeld uh, in de toekomst nog een keer terugkomen. Binnenkort komt ook je nieuwe boek uit. Ja, dat klopt. Het en... nieuwe boek dat heet De Democratie en haar Media. En uh, wanneer komt die uit? Heb je een ja, dag ja, ja, dat zal waarschijnlijk eind maart, begin april zijn. Ja, dus okay. 4 april is mijn promotie. Nou, je weet allemaal, wie dit hoort is uitgenodigd. En uh, dan in rond die tijd zal ook het boek verschijnen. Ja, Helemaal goed. Helemaal leuk. Nou, wie weet dat de aanleiding is tot een uh, volgende interview. Bedankt. En uh, bedankt. ook uh, uh, bedankt aan de luisteraar. Ja, zeker. En, en tot volgende week. Tot volgende week. Nieuw! Doneren aan de Batavieren podcast.